6 uur, 14 uur Charlotte Krul. Goedemorgen. Een vijfde van de bouwondernemingen soms geen opdrachten die hen wel interesseren. Dat komt omdat ze te weinig personeel hebben. Zegt de bouwfederatie m -Bild. Er zijn op dit moment 14.000 vacatures in de sector en dat probleem is er al jarenlang. Veel bouwbedrijven kunnen daardoor niet anders dan hun activiteiten verminderen. Zegt Nico de Meester, directeur van m -Bild. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze niet aan alle vragen van klanten kunnen voldoen. We zien dat 17% van de bouwbedrijven de werven uitstelt in de hoop van later wel werkkrachten te kunnen vrijmaken van op een andere werf. En in één op de vijf gevallen tekent men zelfs niet in op de offerte. Dus zegt men aan de klant, kijk, het is een interessant werk. We zouden u graag helpen, maar we gaan niet intekenen en de opdracht niet aanvaarden omdat we echt niet kunnen garanderen dat we de bouwwerf kunnen opleveren. De sector vraagt dat de overheid meer doet om mensen te overtuigen om in de bouw te gaan werken. In de Hoge Venen is gisteren in de vooravond brand uitgebroken. 50 hectare natuur is al verwoest en er wordt verwacht dat dat nog zal verdubbelen. De brandweer probeerde het vuur te bestrijden en kreeg hulp van collega's uit Duitsland. Via een drone kan de brandweer zien hoe het vuur ontwikkelt. Omdat het de voorbije weken amper regende is de bodem uitgedroogd en daardoor kan het vuur snel uitbreiden. En in het oosten van Canada zijn al 18.000 mensen geëvacueerd door zware bosbranden. In en rond de stad Halifax is de noodtoestand uitgeroepen. In totaal zouden daar zes brandhaarden zijn en die hebben zich uitgebreid over bijna 800 hectare. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. Deze fire is niet de under control. zijn deze in Canada We tientallen on this scene during We entire de lange fires with de hele de laatste de al tientallen bosbranden geweest door de lange droogte daar. En in de haven van Antwerpen heeft de douane bijna 800 kilogram cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een lading koffie en die stond op de kade klaar om te worden opgehaald. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Aalst starten vandaag grote werken aan de Gewestweg N9 en dat kan veel hinder met zich meebrengen. En Oost-Vlaamse hotels zaten gemiddeld voor meer dan 80% volboekt het verlengde Pinksterweekend. Een stuk meer dan vorig jaar. Wat meer wolken vandaag in het weerbeeld. De zon komt er wel nog genoeg door. Temperaturen van zo'n 17 à 18 graden in Oost-Vlaanderen. Wat wind ook uit noordelijke hoek. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven en kan je al vinden in de app van VRT-nieuws. 800 kilo cocaïne. In de koffie. Stond gewoon lekker klaar op de kade. Ja, het is ook om mee wakker te worden. Hè? <lacht> Dat zijn veel. Oh, pepper. <lacht> Veel. <lacht> veel neusjes hoor. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Ja, als je met dat soort nieuws wakker wordt, dan kijk je naar buiten. en denk je van, gelukkig schijnt de zon. Ja, en er komt vandaag vast een nieuwe container aan. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Ja. Met een laag op je gezicht. Hey, hé, hey, hé. Hey. Dat was nog eens een weekendje. Wat een zon. Drie dagen, jongens. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Wat heb je gedaan? Uh, twee, twee dagen feest. Oh. Ja, mijn nee, zoon was jarig, dus dat mocht hè. Ah, Overdag, zo, niet naar discotheken of zo. <laughs> nee, nee, nee. Ga <laughs> oh. je nog naar discotheken en dat soort dingen? Heel af en toe. Ja? Ja, graag. Ja, mm, nooit iets gevonden, discotheken. Af en toe even, denk ik ja, nog eens, nog eens alles los. Doe zo, ja. Heb ja. ja. jij discotheken geweest, Charlotte? Nee, nee. <laughs> vijf zalen. Maar niet dit weekend tegen barbecue, vooral dat wel. Ja, ja heel veel kapot, uh, vlees kapot ja. gemaakt. Dat is... Eerst de Eerste barbecuetjes van het jaar. En Antwerpen geen kampioen. Ja, de zon dat is de kampioen van het weekend natuurlijk. Lieve mensen, het is dinsdag. Het voelt misschien als een maandag, maar voor je het weet is die week voorbij. Kunnen we weer op weekend? Goed morgen. Ja. Wow. ja, dat mag. Like an Egyptian Precies. Ja, toch groot genoeg om mij eraan te storen. Er ligt een snotje op het scherm van Kim van Omsen. Ja, het, het computerscherm. Het is niet van mij. Hè. Nee, maar de vraag is wie heeft die van het weekend gezeten. Wacht, ik even denken. Ja, we uh, het, het. Ja, Anja Daams heeft gepresenteerd en dan denk ik Sharon. aan die kant... Wie? Sharon. Ja, maar die, ja, die, die zit die zit hier bij mij normaal. Zijn dus, oh, bah. We zoeken het uit, we zoeken het uit. het snot weggekregen. We weten niet van wie het is, maar het is wel op het scherm gaan kleven. En nog een beetje aan het poetsen. Ik weet Anja, het dames had, had een klein vallingske van het weekend. Oh. Ja, goedemorgen. Toch maar even kijken naar het verkeerde. Goedemorgen. Dag Mona. Goedemorgen. Sigmona, Mona, jij hebt hier toevallig geen snot achtergelaten. Nee, nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, maar af en toe ben je te gast bij, uh, bij DJ David uh, in de spitshow. Ja, ja, dat ja, is zo. Je laat maar... geen snot achter op het nee. scherm. Ik heb geen valling, ik ben niet de dader, nee. Goed zo, we zoeken verder, maar vooral de problemen van morgen. Op de 1.19 van Mechelen naar Brussel is bij Mechelen-Noord de rechterijstrook al versperd, want daar staat een defecte vrachtwagen. En door een woningbrand is in Hoogstraat de Katelijnenstraat afgesloten, ter hoogte van het kruispunt met de Loenhoutse steenweg. En hierdoor zal de school Klein Seminary moeilijk bereikbaar zijn. Dank je wel voor zoveel informatie. Maar vooral het is uh, dinsdag 30 mei een prachtige dag. Want Lex van de veer is jarig. Wow. Ja, goed hè. Ik, ik vind het goed. Natuurlijk, vind... ja, gelukkige verjaardag Lex. Ik weet niet of die aan het luisteren is. Op dit moment is misschien... Uh, Hij zal aan het uitslapen zijn na al die feestjes. Uh, twee dagen feest, jongens. Veel zon en een paar wolken. Maar die wolken zijn in de minderheid. Dus die moeten een manier houden. Je moet dus, rustig zijn. Maar die wind, Die wind. Ik word daar zot van. Van wind? Word je daar onrustig van? Ja, de, nee? het is, die koude wind gaat niet weg. Ja, maar het viel toch mee dit weekend? Gisteren niet, hè? Oh. Even een enquête hier. Ik vind dat je een ik beetje het veel, ja. Ik ben, zelfs, ik ben dus uh, met het uh, gaan koersvloogen. Ik heb zelfs handschoenen aangedaan. Nee. Ah. <laughs> ik ben gisteren dus op een bootje gaan varen. Ja, daar was er wind, man. Ja, nu met die, die snijdende noordoostenwind. Ah. Ik was oké, okay, maar kijk ja. Nee, ik Dat ben niet oké. Okay. Maar goed, uh, Ilse Eekman is uh, al wakker en zit paraat om naar jullie mooie programma te kijken. Kan hij op de app van Radio 2? Zeker weten. Of VRT1. En Erika Stevens, en dan nu drie uur het neusje van de zalm met jullie ochtendshow. Mm -hmm. En het neusje van Peter van de Veren. Het is. Ja, ik heb uh, gesunblokt. En zeg maar neus, hè? Zeg maar neus. Goedemorgen, <lacht> Luc. Goedemorgen, allemaal. Luc van Kouteren uit Laarne. Je zit achter. Uh, ja, het stuur van de Tram, dat is niet echt een stuur, hè? Nee, nee, dat is niet echt een stuur. We rijden op sporen, hè, Ja, beschrijf dat dus, wat is dat dan precies? Um, ik rijd op lijn 2 in uh, Stad Gent. En die vertrekt in Mallen en die gaat naar, bijna naar de dwars door het centrum van Gent. Dus elke dag een prachtig zicht. En ben je op dit moment al in de Tram? Ik ben in dienst nu, maar ik sta op de termen dus. Ik heb nog een paar minuten de tijd. Mm. En kunnen we dat belletje al even horen? Ah, dat is... mooi, hè? Goed, hè. Maar wacht, is dat een echte bel of is dat een digitaal dingetje? Dat is een echte bel. Goed bezig, Luc. Um, mag Radio 2 daarop. Ja. Zet hem luid aan. Is dat daar nu aan het doen waarschijnlijk, ja. ja? Ik hoor niks meer. Ja, mee. ja oké. Okay. <lacht> we zijn, zijn uh, on dat is belangrijk. Kun je heel Radio 2 nemen door Gent. Fijne ochtend man. Ja, dank u. Dank Jullie heen. ook. Weet we nu al van wie het snotje is? Het snotje is weg. Ik heb het opgekuist. Het is hier proper. En nu gaan wij proper op ons eigen zijn. En wakker worden. Ja, ja.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 over. Oh.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 Ik Oh, daar was ik zo verliefd op. Op allemaal? Allemaal. Nee, dat is niet waar. Mm. Afwisselend een keer. Ja, want elke dag hetzelfde. Maar ja, ik vond dat wel uh, ja, stoere boys. All right. mm -hmm. Chantal Linger uit Knokken laat nog weten... Ja, Kim, je bent duidelijk niet aan de kust geweest. Ah, ja, wel hè. Zondag in Bredene. Toch? Ja, maar truitje aan. Oh, ja zeg, we komen uit een heel natte maart, dus ik ben misschien gewoon sneller tevreden, dat, dat, dat kan. Die polaire vortex is blijven hangen. En die ah. moet weg, weg, weg, weg, weg. Ja, ze oh, nee, zijn wel... Mag van mij weg, mag van mij nog beter, hè? maar ik ben gewoon al blij. Het wordt alleen maar beter, sowieso. Bo, we moeten het zo meteen even hebben over ja, die nieuwe nationale held, die terug is in het land en die vandaag met de koning gaat praten. Ja. Ja, over twee minuten dat verhaal.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 Alles voor een spetterende zomer vind je bij bol.com. De winkel van zomerspetters. Bij Beobank weten we dat iedereen zijn gewoontes heeft. Clara is altijd een twijfelaar geweest, zelfs als het over haar koffie gaat. Espresso of deca, één of twee koontjes: zwart of met melk. Beeld u dat eens in voor het beheer van haar financiën. Langsgaan bij haar adviseur of de app gebruiken. Een vraag stellen via chat of telefoneren.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 Goedemorgen! morgen. Kippenvel moment van het weekend was toch gewoon de feestjes voor mijn zoon, maar genoeg over mezelf. Maar ik moet toch even zeggen, zo, zonder mijn vrouw geen zoon natuurlijk. Wat ja. een topmoeder is dat. En zonder jouw vrouw veel geen dingen, denk ik. <lacht> nee, maar dat is toch onwaarschijnlijk zo. Dat is niet normaal, ik ben er elke keer zo van onder de indruk. Echt straf, bij deze. Die is aan het uitslapen, hè, sowieso. En nog even naar afgelopen vrijdag. Kippenvelmoment. Olivier van de Kastelen, de man die 15 maanden in een cel zat in Iran, is thuis. En vandaag ontmoet hij de koning. Ja, Charlotte, wat gaat er allemaal gebeuren? Het is een hulpverlener hè, die uh, vorig jaar in Iran aangehouden werd. Hij werd verdacht spion te zijn. Werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf. 74 zweepslagen. Een hele menu. Ook nog 1 miljoen dollar boete daarbij. En ons land probeerde hem verschillende maanden vrij te krijgen om dat hij dan zou kunnen geruild worden voor een Iraanse terrorist die in ons land in de gevangenis zit. Uh -huh. Dat is uiteindelijk gebeurd maar het was wel heel spannend toen hij terugkwam um, vrijdag. Hij kon zijn familie dan vastnemen. Um, een grote glimlach veel tranen, veel emoties maar tot kort daarvoor wist hij eigenlijk niet goed wat er zou gebeuren. Hij wist niet dat hij terug naar België kwam. Hij werd ochtends vroeg wakker gemaakt, naar de luchthaven gebracht. En dan pas had hij het eigenlijk door wat er zou gebeuren. En dan op het vliegtuig heeft hij gebeld met de koning. En deze namiddag zal hij hem ontmoeten. Oh, ik vond het zo mooi uh, ja, als je hem zo in de armen zag vliegen van zijn familie op de tarmac. Ik kreeg daar tranen van in mijn ogen. Ik vond dat echt zo mooi. Ja, het heeft je mama zijn mama uh, als eerste uh, geknuffeld, denk ik. Hè? Ja. Intense. Ja, mama En wat zou, die, wat zou die dan eten als eerste, bijvoorbeeld? Dat ja, heb ik ook afgevraagd. Toch frietjes, kom frietjes? Aan. Ja, zo. Ja. En een ja, goede die... pint erbij? Ach man. Ja, wat zou jij ben... eten? Toch, toch. Ik heb geen idee. Ik wil vooral niet in zo'n Iraanse cel uh, belanden. Zo. Die, die, die mensen die moeten gewoon leeg zijn, ook mentaal. Mm. Wat een trauma allemaal. Ja. Maar goed, uh, vandaag uh, gesprek met de koning. Zeer benieuwd wat daar gaat gezegd worden. En dan moeten we even naar, naar Gent, naar een zonnig weekend. Het was onwaarschijnlijk. Het recreatiedomein Blaarmeersen al weken in het nieuws. Er is een enorme hek gezet ook. Zoals het, het heeft geen zin gehad, want er was boer Charlotte. Die railschoppers ja, die blijven daar binnenkomen. Hè. En Eigenlijk is er dus een hek, hè. zoals je zei. Maar via de uitgang hadden ze een, een manier gevonden om toch binnen te raken. Uh -huh. Een paar Franstalige jongeren uh, vooral die begonnen te schelden op een vrouw die topless lag te zonnen. Met de borsten bloot dus. En uh, haar vriend moest tussenkomen uh, bij die jongeren. Maar het bleef uiteindelijk wel rustig. Maar oh. toch, ze hebben daar een achterpoortje gevonden waardoor er heel, heel, heel veel volk was. Mm. Marie, Marie, mag dat toch topless zonnen? Of niet? Er zijn eigenlijk geen regels voor in de Blaarmeers. Ah, okay. um, dezelfde regels gelden daar als aan de kust. Um, dat is de wetgeving op openbare zeden. Dus je mag uh, topless zwemmen of zonnen. Dat is officieel niet verboden. Maar je mag niet in je blote borsten naar de winkel gaan bijvoorbeeld. Dat mag ah, ja, niet. Ja, ja, maar dat, nee. dat weet nee. je wel. Hè? Ja. Hoe zit dat, is is dat bij andere, andere landen? Beter. In Berlijn bijvoorbeeld, in Duitsland, mag je sinds kort topless zwemmen in het zwembad. Dus uh, daar, daar is het toegelaten. In Amsterdam is er ook al hevige discussie. Mm. Daar willen ze het ook uh, legaal maken, topless zwemmen. En op 21 juni gaan ze daar de zesde nationale toplessdag organiseren. Allemaal bloot. Zonder jullie topless. Nee. Uh, nee. Ja, niet beter. Jij houdt ook je, je topje aan. Je topje. Ik hou mijn topje je aan, altijd prachtig. wel. Ja, ja. Je hebt ook wel zware borsten. Hè? Dat is echt enorm. Oh. Als ze zo meteen eens in je nek liggen. <laughs> nee, dank je Maar goed, ja. Wat doe jij? Deel gerust even in de app van Radio 2. Uh, Toplessonnen of toch helemaal niet. Het lijkt me zoiets dat in de jaren 60 totaal en de 70 geen probleem was. Yeah. Ja, was allemaal, dat, dat, uh, ja, dat was toch ingeburgerd? Je bent in Breden geweest, heb je dat? want daar is een deel afgezet. Uh, om wel topless te mogen zonnen. Ja, nu, ik vond het wel niet heel koud, maar ik heb wel uh, nog een truitje aangehad, hè. Dus ik denk dat het nog wat te snel was om, om... Maar ik ben dus niet op het stukje Naakstrand geweest, nee. Want is... O, o, ja, dat is maar een kilometer of zo. Ja, nou, een klein stukje, maar daar, daar mag je all the way. Hè. Dat is meer dan topless. Hè. Maar, ja, maar ja, dat op, is, uh, op de dijk mag ah, het Dat is ook, niet, uh, ook Broekles. Hè. <laughs> alles uit, hè. Ah ja, dat is Alles ah, ja. ja, thuis. Goedemorgen. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Het is 24 over 6. Goedemorgen. Mm. Mm. Peter en Kim WRT Radio 2 ja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 meteen het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte, het is 1 over half 8, 7. Goedemorgen. Een vijfde van de bouwondernemingen aanvaardt soms geen opdrachten die ze wel willen doen. Ze hebben te weinig personeel. Er zijn op dit moment 14.000 vacatures in de bouwsector. En in de Hoge Venen is brand uitgebroken. 50 hectare natuur is al verwoest. De brandweer probeert het vuur te bestrijden en kreeg al hulp van collega's uit Duitsland. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Aalst starten vandaag grote werken aan de Gewestweg en 9. De fietsverbinding en bushaltes worden daar verbeterd. De hele klus zal zeker drie maanden duren... en vooral de komende dagen wordt veel hinder verwacht. Chefschoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer concreet betekent dat eigenlijk dat zowel uh, fietsers als uh, gemotoriseerd verkeer richting Gent een omleiding zou moeten volgen, maar ook parkeren zal moeilijker zijn. Daarvoor hebben we al een aantal maatregelen getroffen om uh, bewoners van de buurt uh, dan in de ruimere omgeving te kunnen laten parkeren. Maar toch uh, ja, druk, uh, werken op zo'n drukke invalsweg het, uh, het gaat zeker niet ongemerkt voorbij. In Sint-Niklaas was gisteravond een stille waken voor de vrouw van 33 die twee weken geleden dood is aangetroffen in haar huis. Een 100 Twintigtal mensen waren aanwezig. Ondertussen zijn twee dertigers aangehouden op verdenking van roofmoord. Bij de stille waken zijn witte ballonnen opgelaten... en bloemstukken neergelegd voor het huis van de vermoorde vrouw. De woningbrand in de Noordstraat in Hamma afgelopen weekend werd aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De brand richtte heel wat schade aan in de keuken en in de woonkamer van de woning. Wie de dader is en waarom de brand werd aangeschoken, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Oost-Vlaamse hotels hebben goede zaken gedaan tijdens het verlengde Pinksterweekend. Alle hotels samen zaten gemiddeld voor meer dan 80% volgeboekt. Een stuk meer dan vorig jaar. Vooral hotels in Gent zagen veel toeristen, zegt Horica Oost-Vlaanderen. Ja, de mensen die, die dit weekend naar Gent geweest zijn gaan, het niet kunnen naastkijken hebben. Het was over de koppen lopen, het was heel druk. Vooral de zondag is het verschil gemaakt, omdat um, vorig jaar was er nog een vleem van covid die er was. Dat is ondertussen volledig weg. Um, en dit jaar was het ook nog eens zeer goed weer, uh, waardoor de hotels het nog drukker hadden op, uh, op zondagavond. En er komen voorlopig geen grote aanpassingen aan het circulatieplan in Melle. Een tweerichtingsstraat is er vorig jaar veranderd naar een ene richting straat en dat was tegen de zin van heel wat inwoners, want door het nieuwe plan gaat het verkeer van Wetteren en Heusden nu een stuk moeilijker naar de Brusselse Steenweg om zo dan naar Gent te rijden. Maar dat probleem komt niet alleen door het circulatieplan, zegt Dirk Gisterink. Nu zijn er redelijk veel werken in Wetteren waardoor dan er veel mensen kiezen om langs hun weg te vinden naar Riet 40. En in de toekomst, als de nieuwe bruggen en Wetteren zouden gerealiseerd worden... zou dat ook moeten teweegbrengen. dat er een veel vlottere doorstroming is naar de 40 waardoor men misschien minder snel zal kiezen om dat langs mellen te doen. En vandaar zou het de verkeersdruk misschien toch wel een beetje kunnen afnemen. Eind juni bekijkt mellen of er aanpassingen moeten gebeuren aan het circulatieplan. Het weer wordt wat bewolkter vandaag wel nog met voldoende zon... en een matige noordoostwind, maximaal 18 graden meer nieuws... Uit uit je regio vind je in de app van 14nieuws. De problemen op een dinsdag. Mona, vertelt eens. Richting Antwerpen. Daar schuif je nu al een kwartier aan... vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent al bijna een half uur... van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Maar daar is de weg nu wel net vrijgemaakt. Richting Brussel ook een kwartier vanaf Aflichem. Op de binnenring rond Brussel hetzelfde... tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. En door een woningbrand is in Hoogstraten... de Katelijnenstraat afgesloten... ter hoogte van het kruispunt met de Loenhoutseweg. En daardoor zal de school Klein seminari moeilijk bereikbaar zijn. Wang van Telenet maakt. Gaan een keer af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 Beleef meer zomer bij Centerparks. Kijk op centerparks.be. Het frietbakje dat je weggooit onderweg. Kom je zelf ook weer tegen? Hoe, oh, jongen, ik ga eerst wel op mijn bakjes. Gooi je afval in de vuilnisbak. Mooi, Maters. Met de steun van Vlaanderen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. De moon van de waterboys, er is iets aan de hand. En nu vrijdag, dan ga je weten wat, dan gebeurt er iets zeer bijzonders. Tussen half acht en acht, uh, misschien een kleine tip. Uh... Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja, het heeft niks met Bart Kel te maken. Nee. Weet ik het? Nee, het. Uh, ik denk wel dat je het weet, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar soms ja, we... zo van die onverwachte dingen. <hums> nee, ik denk wel dat je het weet. Ja, we hebben het erover gehad. Ja, okay. ja, het, is, het is historisch. Het is echt, het is echt historisch. Okay. Dat is voor vrijdag, half acht en acht. Um, hoe hard geloven jullie in uh, Mirakels? Oh, niet echt, eigenlijk. Nee, nee toch hey, niet? Charlotte. Ik ben daar veel te realistisch voor. Hè. Ja, maar Ik ben ook superrealistisch, maar, uh, maar af en maar... toe gebeurt er toch een mirakel? Dat is zelfs al vastgesteld geweest, dus het gebeurt wel. Dat is de vraag, of het uh, die vaststellingen... Het gebeurt, hè. vanmorgen hoor je een geweldig verhaal bij ons. Een regisseur die MS heeft en die hoopt dat ze geneest als ze naar Lourdes gaat in Frankrijk. En zo het 71ste mirakel wordt daar. Dus die 70 andere mirakels, die zijn vastgesteld. Door een medische voilà. commissie Kijk. en dat soort dingen. Oké, okay, dan moet ik mijn mening misschien wat bijstellen. Ja. Of geloven jullie dat dan niet, dat dat is vastgesteld geweest? Ja, ik heb er ook mijn, mijn vragen bij, maar we gaan het, we gaan het straks allemaal weten. Ja, jullie zijn zo echt zo non-believers. Ja. Ja, dan gaat het jullie ook nooit overkomen. Je hebt een bijna doodervaring in... gehad van het weekend. Ja! Ja, ik ben echt heel bang geweest, maar super bang. Dus ik heb heel harde hoogtevrees. En ik was naar de Sinkse Voor geweest met mijn kindjes. En mijn zoon vroeg om met mij in zo'n molletje te gaan. Want dat leek zo'n molletje met stoeltjes dat zo'n beetje ronddraaide zoals in de Efteling. Weet je wel, dat zo'n paar meter hoog gaat. Dat ding ging 60 meter Hoog. Nee, nee, maar dat is echt niet grappig. Ik kon mijn ogen niet open doen. Ik heb, ik heb constant mijn ogen toegehouden. Mijn handen begonnen te zweten. Ik had eigenlijk zoiets van, ik wil hieruit. Maar ja, eruit springen is geen goed idee. Dus mijn zoon van bijna acht heeft mij moeten kalmeren. En ik vroeg constant, zijn we al naar beneden aan het gaan? Ik heb mij er echt door geademd. En op een gegeven moment zei hij echt... Ja, mama, we zijn naar beneden aan het gaan. Ik was zo blij, maar als je hoogtevrees hebt, ik zweer het je. Ik was echt bang en ik kwam nog beneden en mijn man zei zo, ik snapte eigenlijk nou, al niet waarom dat jij daarin ging met je hoogtevrees. Ik zo, ah, jij wist dat dat 60 meter was. Ah, je hoog... wist niet dat dat 60 meter was. En je hoog was, kon dat ja. niet even, effe... ja, als ik dat had geweten, had ik er niet in gegaan met hoogtevrees. Maar dat hè. zie je toch op voorhand? Ja, er staat zo'n hele grote paal, maar ja, je moet toch niet helemaal tot boven gaan? Oh nee. Deepal. Ik had het nog niet gezien, maar echt, ik, ik meen het. Iedereen die hoogtevrees heeft, gaat mij snappen. Ja, dat was, dat was echt niet leuk. Ja, maar dus, uh, ja, er is een mirakel gebeurd. Je bent naar beneden geraakt, wat eigenlijk op zich Ja, maar eerlijk. Is. En dan um, waren er zo wat elektriciteitspanners waardoor wij daar niet uit geraakten. Ja, en ik zei echt zo, die, die meneer sprak Engels. Ik zei, we're not gonna go uh, up again, hey. I really want out. Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, just a moment, uh, lady. Ik dacht, ja, ik, ik ga eruit. Misschien kan Katty een kaarsje voor jou branden. Katty Broos uit Blankenberg, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gaat een kaarsje branden, vertel. Uh, ik heb drie studenten die vandaag beginnen aan de examens. Dus oh. uh, het wordt wel uh, heftig. <laughs> dat begint weer, ja, juist. Ja, en een kaarsje branden, geloof je dan dat dat echt beter gaat dan? Oh, baat het niet, het gaat niet. Het dat is ook het geeft dat vind ik ook. En voor de jongens ook, och ja, weet je... Je moet toch wel vast hebben ergens, vind ik. En ja, ik vind het wel oké. Okay, ja. Het is mooi. Oké, okay, mirakels, daar gaan we voor. Misschien een mirakel dat ze er allemaal uh, alle drie door zijn. Alhoewel waarschijnlijk goede studenten. Ze doen hun best, ze doen hun best, ze werken hard. Goed. Dus uh, ja, wel, hè. we zien wel in. meer kan je veel... niet doen, hè, als je best. Dat kaarsje gaat maar, sowieso helpen. Man. Maar ja, wat het niet, het gaat niet. Dankjewel, Cathy. Geniet van de dag, hè? Dag, dankjewel. Mirakels. Goed of niet, deel ze gerust even in de app van Radio 2. Misschien heb je er zelf al eentje meegemaakt. Ah, Wel ja, ik ben daar echt benieuwd naar. Er is een nieuw mirakel. Het heet Guusje en Bazaar. Bazaar heeft een nieuwe song en ze hebben Guusje mee. Guusje heet eigenlijk Guus, ja, En Bazaar is altijd al een mirakel op zee, hè? Blijf nog even hier. Dat is ook het liedje. Blijf nog even hier. Een stem in de verte... Wordt hem nog steeds, hij komt dichterbij En ik zie je vechten mm, Tegen de spoken diep in je brein Tijd. Dus blijf blij voor Blijf nog even nog even hierin, wacht tot de dag komt. Blijf nog even hier, we vinden het antwoord. Ik ben onderweg. Guusje en Bazaar, goedemorgen, het is 12 voor 7. Hoogtevreest, een ding. Dus je bent op een toren van 60 meter geweest. Ja? We waren net bezig over de VRT-toren. Ik dacht dat die een meter of 300 was. Okay, dat zijn, zijn jouw weer. sint pieters de VRT-zendmast in sint Pietersleeuw is 300 meter. En hoe hoog is deze dan? Nou? De VRT-toren, ik, ik zou zeggen 80 meter of zo. zie maar ik 80 op, meter. He, maar... Saai. We zouden dat moeten weten eigenlijk. Hè? Ja. Kijk, jij overschat de dingen altijd een beetje. Hè? Ik dacht van een 300 meter, is toch een ideale hoogte? Nee, nee, nee, nee dat te, nee, maar... te overdrijven. Ja. Er is iemand die jou misschien kan helpen. Die is onderweg naar een belangrijk iemand. Goedemorgen, Margot. Van de regio. Hallo, goedemorgen. Jij bent onderweg naar iemand die misschien uh, gewoon de hoogtevrees van Kim kan weggoochelen. Want wie ga je zo meteen ontmoeten? Wel, ik ga naar Christoon. Dat is een goochelaar uit Middelkerken. En die heeft sinds kort een club opgericht. Die heet The Monday Magicians. Uh, dat is een plek waar mensen trucs kunnen komen leren kunnen komen leren goochelen. En wat blijkt, die is super populair. Uh, die is op korte tijd veel inschrijving gekregen. Dus ik wil eens gaan horen. Wat dat daar nu eigenlijk zo plezant aan is, aan goochelen. Hoe komt dat? Mensen plots willen beginnen goochelen? Ja, geen idee. We gaan het vragen, hè. Ontsnappen uit de, uit de realiteit. Dat zou, zou die willen. ook dan zo'n cape en zo'n hoed aan hebben? Zo standaard? Misschien. misschien. Misschien zag hij mij wel in twee. Ik oh. weet het niet, we zullen het straks zien. Dat dat het. We hopen dat het dan wel lukt om je terug aan elkaar te kleven. Dat blijft toch een geweldige truc, zo. mensen die in twee gezaagd worden. Stel u voor dat wij zo morgen maar een halve Margot hebben. Oh. Een halve Margot van de regio. De gewoon Mar-of-go, dat zien we dan wel. Zeg Margot van de regio, het gebeurt allemaal over twee uur. Geloof jij in mirakels, Margot? Uh, ja. Ja? Toch wel. Ja, vertel. Ja, waarom niet? Ja, Gewoon, ik zie je moet altijd geloven in dingen en wie weet gebeurt het dan wel. Toch? Ook zo baat het niet, dan schaadt het niet. Dat voilà. is waar. Maar ja, als je dan zo hard gehoopt hebt en het gebeurt dan niet, dat is dan toch een enorme teleurstelling. Dat is waar, maar hoop doet leven. Ah, oh, jij kleine wilduur aan jij. Ja, ja. Margot, over twee uurtje ben ik ook klaar. Margot van de Regio: Some people say, I look like my dad. Kim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 Nou nou nou Hallo, rondans van Stromae. Het is bijna drie voor zeven. Goedemorgen. Over een uurtje dan hebben we het uitgebreid over mirakels. Sommige mensen geloven in mirakels, anderen niet. Linda, die nog heel mooi samenvat, het grootste mirakel hoe wij mensen en dieren, en hoe het allemaal ontstaan is... hoe vernuftig alles in elkaar steekt. Klopt, Klopt. hè? Ik vind ook wel mooi wat Henny Haan uit Antwerpen zegt. Die zegt, het is een rijkdom te geloven in zaken die je niet kan begrijpen. Het is waar, maar het is nog leuker om te proberen snappen waar het allemaal vandaan komt. Wat ik zo raar vind aan mirakels... als je er niet om gevraagd hebt, hè, dan krijg je ze niet. vind ik logisch. Maar mensen die het keihard naar gaan vragen en het dan toch niet krijgen... waarom krijgen zij het niet en anderen wel... Is toch erg? Ja, ja, maar niet iedereen. Daarom blijft het een mirakel. Als het, geen, als het niet... Um, als het elke dag gebeurde, ja, dan is het geen mirakel meer. Hè. Het voelt ja. zo oneerlijk voor sommigen. Ja, maar het leven is oneerlijk, hè, Peter. Dat, dat weten we. Dat oh, toch oh. vaak? Dat is toch zo? Ik wil u niet deprimeren toen, maar, maar... maar... Het wordt alleen maar erger, maar Rita Dutrie uit Wevelgem. Dag, Rita. Ja, goeiemorgen, iedereen. Goedemorgen. Maar je zit daar in Antalye in Turkije. En wat is daar aan toe? Ja. Uh, hier nu voor het niet aan het trainen, maar het zal wel niet goed, het zal regenen, zeker weten. Dan zit je in Turkije, dan verwacht je toch lekker weer. Inderdaad, we hebben dat nog nooit meegemaakt, het is de eerste keer dat we dat hebben. Nee, hier is het altijd mooi weer, maar nu niet. En Hebben ze daar een verklaring voor? Uh, nee, denk het niet. Het is waarschijnlijk hetzelfde als overal, dus slecht weer. Hier is het oké, okay, hè? Lebba. Ja. ja. Ja, ja België is beter dan Turkije, dat klopt. En Wevelgem is op dit moment de zon aan het schijnen. Wanneer kom je terug, Rita? Wij komen morgen terug, dus we hopen oh. op goede weer. Ja, ja, we hebben dat geregeld. Het wordt ergens 25 graden nog deze week. Speciaal voor jou en oh. voor de rest van Wevelgem. Oh, maar ga we naar huis, ja, hier is het ook al... goed. Oh, ja. Rita probeert ja. toch nog te genieten van de laatste dag daar. Hè? We gaan dat zeker doen, zeker, zeker. Een heel fijne ochtend. Het is twee voor zeven intussen. Goedemorgen allemaal.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 Daar spreek je over vanmorgen straks hier een topverhaal. Elke dag voor twee. DMT Radio 2. Het is 7 uur intussen VRT Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Door groot personeelstekort in de bouw moeten bedrijven opdrachten weigeren. En door een brand in de Hoge Venen is al 50 hectare natuur verwoest. Een vijfde van de bouwondernemingen aanvaardt soms geen opdrachten die hen eigenlijk wel interesseren. Dat komt omdat ze te weinig personeel hebben. En 17% stelt projecten uit. Dat zegt Bouwfederatie en Bild. Er zijn op dit moment 14.000 vacatures in de sector. En het probleem is er al jarenlang. Ze zoeken bouwvakkers, maar ook ingenieurs en ICT-specialisten. De lonen in de sector zijn ook interessant, zegt Nico de meester van m -Build. Men denkt soms, omdat het hard en fysiek werk is, dat het niet goed betaald zou worden. Maar het tegendeel is waar. In de bouw verdien je heel behoorlijk je brood. Voor, zelfs voor ongescholden begint het basisloon al rond de 3.000 euro bruto. Dus voor onze bouwarbeiders is het zo dat wij eigenlijk de tweede hoogste lonen betalen van het land. Dus daar ligt het zeker niet aan. Je kan heel goed je brood verdienen in de bouw. De sector vraagt dat de overheid meer doet om mensen te overtuigen om in de bouw te gaan werken. CDNV wil het ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren afschaffen. Dat schrijft het laatste nieuws. Bijna 90.000 statutaire ambtenaren zijn definitief ziek verklaard en krijgen een pensioen, want ze kunnen niet terugvallen op een gewone ziekteuitkering. Kamerlid Naima Langeri wil het systeem hervormen. Jaarlijks zijn dat 3.000 ambtenaren die zo vroegtijdig worden afgeschreven. Zij krijgen een ziektepensioen en kunnen dus niet meer aan de slag. Terwijl dat, dat bij werknemers en ook zelfs bij contractuele ambtenaren, die kunnen wel een invaliditeitsuitkering krijgen. En mochten zij na een tijd toch terug kunnen gaan werken, dan krijgen zij kansen op reïntegratie. Dan kunnen zij terug aan de slag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 omdat het de voorbije weken amper regende, is de bodem uitgedroogd en het vuur kan dus snel uitbreiden. Verschillende brandweermensen probeerden gisteren het vuur te bestrijden. Ze kregen hulp van collega's uit Duitsland. In het oosten van Canada zijn al 18.000 mensen geëvacueerd door zware bosbranden. In en rond de stad Halifax is de noodtoestand uitgeroepen. In totaal zouden er zes brandhaarden zijn die zich hebben uitgebreid over 800 hectare. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. Dit vuur is not under Last night we we op deze during de hele night in these and stop fire de laatste weken zijn er in Canada al tientallen bosbranden geweest door de langdurende droogte. Voor de derde nacht op rij heeft het Russische leger een grote drone aanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Oekraïnse luchtafweer kon meer dan twintig drones neerschieten, maar brokstukken kwamen onder meer terecht op een appartementsgebouw, waar zeker één dode en vier gewonden vielen. De Nederlandse journalist Michiel Driebergen beschrijft wat hij hoorde in Kiev. Ik heb twee of drie drones horen aankomen. Het is een beetje een brommerachtig geluid. Nou, vervolgens hoor je luchtverdediging actief worden. Je hoort harde klappen, dan hoor je mitrailleurvuur. En vervolgens heb ik twee keer een enorme explosie gehoord. Niet heel erg ver van het centrum. Ik zag inderdaad een brand woede ergens in een gebouw. Geen woongebouw, dus het lijkt erop dat... De Russen dit keer toch hebben we het doel getroffen. En in Praag in Tsjechië heeft de politie een man moeten bevrijden... uit een ventilatieschacht van een metrotunnel. Het was een gevangene die enkele dagen eerder ontsnapt was. Hij werd opgemerkt door metroreizigers... omdat ze hulpgeroep uit de schacht hoorden komen. De man kon uiteindelijk bevrijd worden... en werd teruggebracht naar de gevangenis. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel in Sint-Iklaas is gisteravond een waken gehouden voor een vrouw van 33. Vermoedelijk slachtoffer van een roofmoord twee weken geleden. En op de Gentse Blaarmeers worden extra maatregelen genomen na de onrust van het voorbije weekend. Zonnig, maar met wat meer wolken vandaag. Maxima 18 graden in Oost-Vlaanderen. Die koele wind uit het noorden blijft matig waaien overland. Ook vandaag dus. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht. En kan je ook al vinden in de app van VRT Nieuws. Thanks <music> for problemen op een dinsdagochtend. Ja, het is wel wat precies, Mona, vertel eens. Ja, inderdaad, het is toch iets drukker dan een normale ochtendspit. Richting Antwerpen schuif je nu al 10 minuten aan in Brecht... en 35 minuten vanaf Herentals-West. Op de Antwerpsring naar Gent ook 20 minuten aanschuiven... van Merksem tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel lang aanschuiven vanaf Aalst met een half uur bij. Verder een kwartier tussen Tieltwingen en Holsbeek... en op de E429 in Halle hetzelfde. Op de binnenring rond Brussel een kwartier trager rijden tussen bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring is bij Waterloo één rijstrook versperd door een ongeval. Daar verlies je al drie kwartieren. En dan door een woningbrand is in Hoogstraat de Katelijnenstraat afgesloten... ter hoogte van het kruispunt met de weg. En daardoor zal de school klein seminari moeilijker bereikbaar zijn. Hey, het wordt een dolle week. Hè. Vrijdag hebben we echt een historisch moment... tussen half acht en acht hier in Goedemorgenmorgen op Radio 2. En donderdag ook al een soort mirakel... want Niels de Stadbader komt... Dat ja. is een mirakeloptie Heeft een nieuwe vriend, komt uit Nederland. Ja, ik zie je kijken. Een mirakel? Ja, ja, dat wordt <lacht> heel mooi. Dat is voor donderdag. Goed, dinsdag. Peter en Kim de 2. Dinsdag 30 mei, een prachtige dag, want Lex van de Vijf is jaar. Mogen we even te wachten? Ja, vier jaar. gaat snel, hè? Vier jaar, heel hard. Hart! hey, Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat je, als je nu in de bouw zit en je met een muurtje aan het zetten, dat je uniek bent. Want ze hebben echt heel veel volk tekort. Heel veel vacatures, 14.000. Hallo, als je even niet meer weet wat gedaan. In de bouw gaan. Veel zon en een paar wolken en behalve die vervelende wind. En vrijdag, ja, bijzonder ding. Goedemorgen, inspecteur uh, Sven. Ja, goedemorgen. Heb je een idee wat er tussen half acht en acht uh, vrijdag gebeurt? Um, nee, maar ik heb je het jou daarnet al horen zeggen. Klein gokje. Je, je zegt historisch. Ja, ik vind het ja, ja, ja. historisch. Het is echt het is zonder enige zeven historisch. Ehm. Um. De oude K3 komt terug en het wordt een K6 samen met de nee, K3 of zo. Nee, nee. K3. dat zou ook een mirakel zijn. Ja! Oh, dat zou wel goed zijn. Maar goed, al je vragen over de belastingen, stel ze niet aan Kim of mij of Charlotte. Nee. Stel ze aan nee. Ja, Radio 2 helpt op weg met belastingaangifte. Help je heel de week met een belastingspecial? Daag jezelf uit en speel de belastingsquiz. Kan je op onze Instagram van Radio 2. En nu vrijdag en zaterdag kan je ook gewoon bellen. Is er een callcenter in samenwerking met de FOD Financiën en de inspecteur Never Not Working? Sven, je hebt een eenvoudige, eenvoudige vraag voor ons. Kom maar op, hoor. Ja, ik heb een eenvoudige vraag op de Instagram van Radio 2 gezet: radio 2be. Zo vind je die. Uh, vul je je belastingbrief zelf in of niet? Je moet gewoon op ja of nee klikken. Ja. Er zijn ongelooflijk veel mensen die dat ondertussen al wel gedaan hebben, dus ik kan al een tussenstand geven. Dat kan misschien ja. gewoon veranderen dankzij jullie luisteraars er nog eens bij. Um, 59 doet het zelf en 41 zoekt iemand anders, een buur, uh, een boekhouder, uh, een ouder hmm. kan ook. Ik vind dat is eigenlijk nog veel, want ik vind dat ja, wel echt dat is, uh, moeilijk. Ja. Ja, maar da daarover gaan we het deze week ook wel hebben. Er zijn ook heel veel mensen voor wie het net gemakkelijk is gemaakt. Met die uh, vooraf ingevulde exemplaren, ja. die moet je ook nog wel gaan checken. Maar daarvoor heeft de fiscus toch wel wat moeite gedaan om het makkelijker te maken voor heel veel mensen. Zeker als je een eenvoudigere situatie hebt. Ze zetten er niet bij waarom ze het zelf invullen, of... Uh... Nee, het is een heel eenvoudige pol. Ja, nee, gewoon... zwart-wit. Als dus je denkt van Instagram, <laughs> wat is dat ding? Ja, dat uh, leuke service... At Radio 2.be, ga daar even kijken ja. en gewoon de pol invullen voor jezelf in of niet. Jij, ja, Charlotte? Nee, ik doe het niet zelf. Ik laat dat andere mensen doen die daar meer van weten. Het klonk even als je er tegen was. Nee, nee, nee. ik ben, ben, echt, ik ben er <laughs> tegen. gewoon niks in. Ik stuur het niet terug. <laughs> ik denk het niet, want uh, hallo, denk ik dan... Hallo, uh, ik ben Koen Krukke. Zou Koen Krukke zelfs zijn belasting? Nee. Nee, dat denk ik. te ingewikkelde situatie, denk ik. <lacht> Oké, okay, ja, dan kunnen we veel vragen bijstellen Dat gaan we niet doen natuurlijk Je kan ook je vraag stellen aan, uh, aan VRT Nieuws Michael van Drogenbroek en jij Jullie gaan alle antwoorden beantwoorden van, uh, van de kijker Dat Kan via de app van VRT Nieuws Of uh, VRT Nieuws.be ja, Echt klopt. waar Als je het nou deze week nog niet weet Dan weet je het nooit Dan ga je het nooit het weten, Dus ja. Dus herhaal nog even de vraag Vul jij je belastingbrief zelf in?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 Zou het een Nieuwe Zomerheid kunnen worden? Het kan, maar het is nog niet zeker. Maar het, het kan ook zien. van niet, hè? Aaron Blommer, ja, er zijn veel nieuwe songs uit. Ja, heel met, veel. Ja, Meteor is het ook heel goed. En hebben we hebben ook Gustave ook, natuurlijk. Goedemorgen, zegt Hilde Boels. Ik voel al jaren de belastingaangifte aan via Tax on Web. Sophie Juige ook. Is dat voor een groot deel ingevuld? Moest dit jaar alleen nog de kinderopvang invullen? Martin van Drom, ja, ik vul die zelf in. Karin ook, Goedemorgen, Ja, sinds 2002 met Tax on Web. Heel veel. Maar dan is er iemand los tegen... Paul Boulaert uit Sint-Laurens. Paul, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Goeiemorgen. Jij vult het zelf niet in. Waarom niet? Omdat ik er gewoon niks van ken. Ja, voilà. Het zou niet in orde komen, denk ik. Ik het zelf En wie doet het dan voor jou? Dat is hier een goede vriend van mij. Dat is iemand die vroeger directeur was. En de belasting in Ekelo werkte die. Ja, je kan niet beter hebben, natuurlijk. blijf. Je kan niet beter hebben, dan ben je zeker dat het in orde is. Ja, het is altijd in orde en ik krijg altijd terug. Dus ik kan, ik nemen, dus ik ik moet hij dat terug. goed? <laughs> dan wil je bij zijn. Paul, luister ook maar naar die belastingsspecial van de inspecteur. Heel de week hier op Radio 2. Wij helpen jou verder. Fijne ochtend, man. Dankjewel, je voor jullie. Heb je ook vragen over jouw belastingaangifte? Deze week helpen de inspecteur en VRT Nieuws je op weg. Straks overloop ik alle nieuwigheden... en zoek ik uit of het voorstel van de vereenvoudigde aangifte wel betrouwbaar is. En wat moet je doen met extra inkomsten van je Airbnb of online klusjesdienst... Ik probeer duidelijkheid te scheppen, samen met onder meer Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën. Straks bij de inspecteur. Wil je nog meer info? Je vindt alles over jouw belastingaangifte in de app van VRT Nieuws. En vrijdag en zaterdag kan je een hele dag terecht met al jouw vragen in ons callcenter. One van Telenet maakt. Ga een keer allemaal offline, mama zit in een call. Totaal overbodig. Want met One van Telenet geniet je thuis en onderweg van onbeperkt internet. Nu zelfs 12 maanden lang met 10 euro korting per maand. Voorwaarden op telenet.be. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We spelen vanmorgen met een West-Vlaamse vrouw uit Tielt, Chantal Haak. Dag Chantal, goedemorgen. Goedemorgen, dag iedereen. Hi. Jij werkt in de buitenschoolse kinderopvang en krijgt elke dag 126 ah, kinderen over de vloer. 126. Dit. Ja, inderdaad. Doe je dat alleen, Chantal? Nee, we werken met een heel team. He. Nee. Maar je bent s'avonds toch wel een beetje zo... Woe, eil in je hoofd, of niet? Ja, zeker in de vakantie. Dat zijn het wel lange dagen. In het schooljaar valt het beter mee, bij de vakanties wel. Hmm. En jij vindt dan ook nog de tijd om te trainen voor de. Wacht hoe heet het? Elf Bergentocht in Yper. Ja, ja, ja, maar dat is in het weekend dan, hé. En wat is dat dan? Uh, dat is een wandeltocht. Ik ga nu weer de 42 doen. Uh, maar in Ieper gaat het heel stijl omhoog en naar beneden. Dus Ik wandelen. Is daar bergen in Yper nog nooit bij stilgestaan? Inderdaad, want als je kijkt allee, op Meester kun je mooi zo de topjes zien. Ja, ja, ja, echt waar En dus 42 kilometer ga je doen? Ja, ja. Ja ja waarschijnlijk doe je evenveel als je achter die kinderen aanholt, dus dat komt oh. helemaal goed. Chantal, ja, 100, als je 126 kinderen aan kan en 11 bergen in Iper, dan is punto punto een makkie. zo meteen start de klok. je krijgt vragen, één letter van het antwoord vul aan en bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve goeie morgen ook. snel spelen en passen als je het niet weet. we beginnen vanmorgen met de S van slang. welke S gebruik je om je voordeur te openen? Sleutel. Welke T is de gemeente waar het Gallo-Romeins museum staat? Oh, uh, tongeren. Welke U is het zwevende voertuig van die gekke groene mannetjes? Oei. Oei, nee, pas. Welke V doe je als je Nederlands woord omzet naar een andere taal? Vervoegen. Even overlopen. De S gebruik je om de voordeur te openen. Was een sleutel... De T, de gemeente waar het Gallo-Romeins Museum staat. die was lekker bezig, tongeren toe. Goeie klok. Ja. En dan de U, het zwevende voertuig van gekke groene mannetjes. Ufo. Een ufo. Ja, helaas. En dan de V doe je als je Nederlands woord omzet naar een andere taal. Je zei vervoegen. Nee, dat is niet vervoegen, dat is vertalen. Punto, punto. Oh, het oh. is van een zware weekend geweest. Ja, kijk, zo gaat het. Maar kijk. Het geeft andere mensen moed die zeggen: Van ik had het wel geweten. En wel nu in de app van Radio 2. Punto punto. En misschien speel je morgen mee. Zeg je niet van de dag, hè? Dank u, jullie ook. Bye! Punto, punto Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Just to hold your tight. Receives it right, makes it out of. Wen van ABC. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Goedemorgen, dag weer, man. Bram. Goedemorgen, hallo. Is het trouwens al uh, tijd voor. Uh, Blote de Blote Benendag. Uh. 25 graden had je daarvoor nodig. Ik, ja. ja, Nee, vandaag nog niet. Vandaag halen we 19 à 20 graden in het binnenland, 14 graden aan zee. Misschien zo naar het weekend toe dat we die 25 graden wel, wel gaan halen. Dus okay. daar kunnen we naar uitkijken. Hè? Oh, ja. dat vind ik zo leuk ja ik uh, werd heel enthousiast. Ja. Ah, maar dat is goed, dat, dat mag ook, hè. Dat mag ook hè, bij dit weer. Hè. De zon die is er weer bij. Nu, vandaag verwachten we wat meer wolkenvelden toch wel dan de voorbije dagen. Die wolken sijpelen die stilletjes aan binnen vanaf het noorden. En die gaan dus richting het zuiden trekken. Dus op sommige plaatsen ja, gaan we toch wel een bewolkt gevoel krijgen. Vandaag. Ja, ja, helaas. Eén dagje wel maar. hoor Op andere plaatsen blijft de zon dan weer wel schijnen. Zeker in het zuiden van ons land. Temperatuur dus tot 20 graden, zoals ik al zei. Maar aan zee, daar hebben ze opnieuw pijn. 14 graden daar maar. Met dus opnieuw die goed voelbare wind uit het noordoosten. Ja, en vooral aan zee kan die tijdelijk zelfs vrij krachtig gaan waaien. Net als gisteren hè, met de windstoten zo rond 55 km per uur. Vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Minima rond 9 graden. En dan morgen opnieuw veel zon, weinig wolken. En het wordt wat warmer. We gaan naar 23 of 24 graden in het binnenland. Ah. 18 graden aan zee. ja, Dus het komt al in de buurt. Donderdag en vrijdag dan wel opnieuw ietsje minder warm. 20 graden. Dan, met wellicht ook wat meer wolken, maar ook nog de zon tussendoor. En dan het weekend, hè, dat wordt zonnig en warm met 23, 24, misschien lokaal een 25 graden. Kijk, dat wou we even horen zien. Heel mooi. Zeg meerman Bram, geloof jij in mirakels? Uh, ja. Ja, ja. Ja? Ja, Turk, waarom niet? Zoals wat dan? Uh, ik denk dan vooral aan medische dingen eigenlijk. Uh, mensen die plots terug kunnen zien of horen of kunnen lopen. Hek. Zo van die dingen. Maar het is niet omdat we het niet kunnen verklaren dat het een mirakel is, toch? Oh, Dat is moeilijk, hè? want nu begin je een beetje religieus misschien te gaan. Uh, ja, het religieuze, daar ben ik zo niet, niet aan gewonnen. Maar uh, ja, die, die dingen die onverklaarbaar nog altijd zijn, uh, wetenschappelijk onverklaarbaar, dat zijn nog altijd mirakels. Hè? Ik gooi ze even in de groep, Goed, uh, lieve luisteraar. Dus mirakels, ja of nee, straks een heel straf verhaal van een regisseur die MS heeft en hoopt te kunnen genezen. Genezen tenminste door naar Lourdes te gaan in Frankrijk. Dat wil je meemaken. Introduce me to your family.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 Now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 You you Lauren Spencer Smith en fingers crossed Het Belangrijkste nieuws uit jouw buurt eerste Charlotte Goedemorgen. In de Hoge Venen, vlakbij de Duitse grens, is intussen al 170 hectare natuur verwoest of aangetast door de brand die gisteren is uitgebroken. Straks wordt er met een helikopter geblust omdat er amper wegen lopen door het gebied waar het brandt. En een vijfde van de bouwondernemingen weigert soms opdrachten die ze wel willen doen. Ze hebben te weinig personeel. Er zijn op dit moment 14.000 vacatures in de bouwsector. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. Op de Gentse Blaarmeersen worden nieuwe maatregelen genomen na de onrust van het voorbije weekend. Een groep jongeren had weer herrie gemaakt. Vijf jongeren hadden gisteren opnieuw geprobeerd om zonder registratie het hek over te klimmen. Daardoor werd er intensiever gecontroleerd aan de in- en uitgangen en hield ook de politie extra controles. De vijf jongeren die het hek probeerden over te klimmen werden uiteindelijk onderschept. In Sint-Niklaas was gisteravond een stille waken voor de vrouw van 33, die twee weken geleden dood is aangetroffen in haar huis. Een honderdtwintigtal mensen waren aanwezig. Ondertussen zijn twee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 In Aalst starten vandaag grote werken aan de Gewestweg N9. Zo komt daar een betere fietsverbinding. En ook de bushaltes moeten er toegankelijker worden. De hele klus zal zeker drie maanden duren. En zeker tijdens de eerste dagen kan dat heel wat hinder met zich meebrengen. chef schoenmakers van het agentschap wegen en verkeer. Concreet betekent dat eigenlijk dat zowel uh, fietsers als uh, gemotoriseerd verkeer richting Gent een omleiding zou moeten volgen. Maar ook parkeren zal moeilijker zijn. Daarvoor hebben we al een aantal maatregelen getroffen om uh, bewoners van de buurt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 In Lebbeke, Wiese, is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder was vlakbij zijn huis toen hij manoeuvreerde, omdat een auto van een oprit kwam gereden. De motorrijder kwam tegen de auto terecht en raakte zwaar gewond. De straat was een tijd afgezet voor alle verkeer. De woning brand in de Noordstraat in Hammen van afgelopen weekend werd aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De brand richtte heel wat schade aan in de keuken en in de woonkamer van de woning. Wie de dader is en een Waarom de brand werd aangestoken, dat is voorlopig nog niet duidelijk. En hotels in Oost-Vlaanderen hebben goede zaken gedaan... tijdens het verlengde Pinksterweekend. Alle hotels samen zaten gemiddeld voor meer dan 80% vol. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. En vooral voor hotels uit Gent was het verlengde weekend een succes. Steven Van Voren van Horeca Oost-Vlaanderen.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 Het weer wordt zonnig in Oost-Vlaanderen bij momenten wel met wat wolkenvelden. 17, 18 graden zo ongeveer op de thermometer en een noordoostelijke wind die matig door de bladeren ruist. Woensdag is het opnieuw zonnig en schommelen de maxima begin de 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. Van het verkeer. We hebben een uh, vraag binnengekregen van Gunter Karis. Vraag, wat is er aan uh, de hand in het Brussel-centrum? Meer dan een half uur vertraging in de tunnel Anicordie. Ja, inderdaad. Het ziet er daar echt niet goed uit. Want uh, dat half uur is vermeerderd naar anderhalf uur. Oh. In Brussel verlies je daar dus anderhalf uur op de kleine ring. Vanaf de Keizer-Karenlaan tot de Madoo-tunnel richting Zuid. En dat komt allemaal door een ongeval daar. Ook richting Koekelberg nu. Dus in de omgekeerde richting in die tunnel. Drie kwartier bij tussen de Hallepoort en de Madout en richting het centrum van de stad... Daar gaat het nu ook al meer dan een half uur langzamer vanaf de Tervuurlaan. Dus ik zou toch even het centrum van Brussel proberen te vermijden. Op de binnenring rond Brussel een half uur traag rijden... tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring is bij Waterloo een rijstrook dicht door een ongeval. Daar sta je ook meer dan één uur in de file. Richting Brussel lang aanschuiven vanaf Aalst... met een half uur bij verder 20 minuten... tussen Tieltwingen en Holsbeek vanaf Everberg... en op de E429 in Halle. Wie naar Antwerpen wil, die schuift ook een kwartier aan... Vanaf Haasdonk in Brecht en van Oeligem tot Ranst. Verder een half uur bij vanaf Massenhoven op de E313. Op de Antwerpse Ring naar Gent een kwartier van Merksum tot de Kennedy-tunnel. En door een woningbrand is in Hoogstraat de Katelijnenstraat nog altijd afgesloten. ter hoogte van het kruispunt met de Loenhoutse weg. En daardoor zal de school Kleinseminari moeilijker bereikbaar zijn. Zorgeloos op weg met VAB Pechverhelping. Nu ook in heel Europa.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 Toen mijn Nicole steeds meer last kreeg van Alzheimer, vergat ze de teksten van onze nummers. En ze is niet alleen, want één op drie vrouwen krijgt te maken met dementie. Test je Vlaamse klassiekers en doneer je score voor onderzoek naar Alzheimer. Zing mee op stopalzheimer.be Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen, Peter en Kim. Radio 2.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 Het is vooral 19 voor 8. Goedemorgen. Ja, er kwamen nog reacties binnen op ons mirakelverhaal. Dat we zo meteen gaan vertellen. Uh -huh. Een hele mooie van Jan, onder andere. Ja, Jan zegt: Mirakels, mijn grootvader Zadiger zei vaak. De mens schiep Goden. Het omgekeerde is nooit bewezen. Ja, was er was ook nog Annemie Monaar uit Hasselt. Goedemorgen, Annemie. Hi, goedemorgen allemaal. Dag Peter. Goedemorgen, Annemie. Je klinkt heel vrolijk, sinds als een goed begin. Jij hebt een soort van mirakel beleefd. Vertel eens. Oh. Een mirakel op zich eigenlijk al. Ik heb in 2015 was ik uh, te werk gesteld in twee woonzorgcentra. Mm -hmm. En daar heb ik een uh, aneurysma gekregen in de nek. Dus heel fijn bij mijn ...heel pijnlijke halsstreek. Ja, Vanachter, ben ik ben gewoon gelijk in het in elkaar gestort. Mm -hmm. Er was um, gelukkig een arts aanwezig in het woonzorgcentrum. Ja. Er waren verpleegkundigen daar. Enfin, op een ikemik e lag ik op de intensief care af. Die hebben ze mij onmiddellijk geopereerd. Um, dokter Wissels uit de Hasselt, die heeft daar buikwerk verricht. Mm -hmm. uh, nu, ik moet zeggen, ik ga nog drie Maal per week naar de kine om een beetje de, de motoriek en de last te onderhouden. Uh, maar nee, mijn vaste kinesiste die, uh, heeft heel veel puikwerk verricht. Nu op zich zie je niks aan mij. Hè. Ik kan nee. nog alles. Ja. Het enige wat ik niet kan is fietsen. Want ik heb wat evenwichtsproblemen Maar voor de rest, I'm alive and Maar kicking. je hebt alles opnieuw moeten leren. En je, dat voelt voor jou als een soort mirakel. Je dacht dat het nooit mogelijk was. Ik kon niks meer. Ik heb, ik heb in de stad moeten leren boterhammen smeren... ...moeten leren praten, moeten leren schrijven. Ik kon niks meer. Ik en de dokters zeiden ook van... ...ja, het kan wel eens zijn dat dit niet goed komt. Men gaf mij totaal geen hoop... Kijk, ik, weet ik, ik weet dat ik de mm. ziekenzalving. Ik lag in coma, ik lag altijd met de ogen open. Oh. En achteraf heeft men oh, mij verteld dat ik de zalving gehad heb. Ik weet ook dat er een aantal mensen rond mijn bed stonden. Mm. Dat de sfeer heel, heel ja, bedroefd was. Ja. Maar ik kon niet deelnemen aan het... Ik, ik wist niet wat er gebeurde. Maar het is... Ja, en ik, ik, en ik, ik hoor vooral dat het goed gekomen is. En dat ja. soort verhalen krijgen we al ja. meer binnen. Uh, dank ja. wel om, om even te getuigen, Annemie. Want uh, er staat een grot in Loerden. Frankrijk. Mm -hmm. Daar zou de maagd Maria ooit verschenen zijn en daar zouden al 70 mirakels gebeurd zijn. Die zijn ook officieel erkend door de kerk. Blijven geweldige verhalen, maar stel je voor dat het ook echt werkt, dat het geen geloof of bijgeloof is, maar echt mirakels. Dat hoopt vooral een Vlaamse regisseur die onder andere Bosséjour en Klam heeft regisseerd. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 en VRT1 bij ons. Goedemorgen Nathalie Bastijns. Goedemorgen. Goedemorgen. Nathalie, je hebt MS, vreselijke ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Wat zijn de gevolgen tot nu toe voor jou? Um, eerst kon ik niet meer uh, te goed lopen. Mm -hmm. uh, struikelen en dan ro mijn rollator stappen. En nu zit ik in een rolstoel. En, en uh, ja, veel pijn. En mijn tenen niet meer bewegen en soms mijn spraak. Ja. Ja. En kan je ooit nog genezen? Uh, ik hoop dat wel. Want daarom ging ik op zoek naar een mirakel, maar ik blijf hopen. Ja. Allee, de dokters zeggen van niet, maar wie weet dan? Mm -hmm. Ja, wat heb, wat heb je al allemaal geprobeerd? Uh, oh, ik heb zoveel geprobeerd. Uh, ja, ook van, van alternatieve geneeskunde tot de echte genees... Allee, tot, tot uh, medicijnen, tot... Uh, Echt van alles. En, en ik was radeloos en daarom naar Lourdes gegaan. Mm. Ja, je hebt een reportagereeks gemaakt met fotograaf Lieve Blankaart. En je vaste kiné, Gustave, uh, waarin we je kunnen volgen naar Lourdes. Wat zeg je? Verpleegde. Verpleegde, mijn excuses, ja. Om dan het 71-mirakel te worden, kan je zien op VRT Max en op Canvas vanavond. Lieve luisteraar, we gaan je even meenemen toen Nathalie net vertrok in een cabrio en begon te regenen. Kijk en uh, luister even mee wat je daar precies zegt. Verlang ernaar ernaar eigenlijk om naar Loer te gaan. Oh, hoe, voel, ik, hoe voel je erbij? Ja, ik langs de ene kant hoop, langs de andere kant wanhoop. Is het waar? Ja. Wanhoop ook. Ja. Omdat je het gevoel hebt van dit is het laatste nog wat ik kan doen. Oh, ja, je moet ook geen naïef keken zijn, natuurlijk. Hè. Maar ik wil het wel doen. Omdat je denkt, als ik het dan niet gedaan heb, ga ik het mezelf ja. Nemen. ja. Ik vind het zo schoon, die hoop die je hebt. Dat is hem, hè. hopen, dromen. Uh. Ah, dat geldt voor iedereen. Hè. Hoop uh, doet leven. Absoluut, absoluut. En niet alleen voor mij en een rolstoel, maar ik wou dat echt voor iedereen okay. maken. Zeg, ja. maar, Nathalie, waarom zitten jullie daar in een cabrio? <laughs> ja, even, ja, ik kon in, in een busje zitten en met een rolstoel daar van achterin rijden. Maar ik dacht, we moeten dat echt in een stijl doen en we gaan dat in een cabrio... En ook in een auto zit ik als passagier. En dan zie je niet dat ik in die rolstoel, die ik vreselijk haat, ja. En dat geeft dat even zo'n gevoel van, kijk, de mensen zien niets. Ja, absoluut. Hoe was het in, in Lourdes? Hoe was het aan die grot? Ja, dat was heel speciaal. Ik keek daar enorm naar uit. En dan zei hij daar, en dat... Ja... alleen. Alles overviel mij zo en ik was vooral heel nederig, omdat mensen die daar waren, daar, daar, allee, die waren echt ziek. En, en dan dacht ik, oh, pastijns, je hebt niks. Uh -huh. Ja, dat, uh -huh. dat, oh, nee, dat nee, is nu nee, maar, enfin, ten opzichte van sommige andere mensen en daardoor werd dat eens zo intens. Uh -huh. Je hebt Mirakel 70 ook ontmoet. Wat, uh, wat is daar precies mee gebeurd? Ja, zij had eigenlijk een zenuwziekte en in een rolstoel terechtgekomen. Constant morfine en zo. Ja. En, en zij had dan in Lourdes de zieke zelving gehad. Uh -huh. En uh, na drie dagen, als ze thuis was, ging ze ineens in het bos wandelen. Drie kilometer en, allee, en iedereen stond versteld. Mirakel, dus had zoiets van, dat wil ik ook. En dat is het ding, daar waren we over bezig Kijk. van, ja, ik kan het verklaren, maar het is niet, het is niet zo dat, dat ze zeggen van, oh ja, het is gebeurd, oké, okay, ze onder nee, onderzoeken nee. dat ook. Nee, ze onderzoeken dat. Bij haar was dat tien jaar binnenste buiten is ze gedraaid. Mm -hmm. Constant scans, uh, psychologische testen, uh, echt on ongelooflijk. Straf, hè? Ja. Straf. En jij bent op zoek naar dat mirakel. Hi. We gaan er zo meteen verder over praten, zie Bij ons, Nathalie Bastijns. En dit is Albara Soler. te hey, llamas. Nunca te he visto por aquí. Yeah, yeah. Tu crees que ik podría invitarte? A un simple baile, dikke, sim. Yeah, yeah. Hay algo in tus ojos. Oh, mm -hmm. uh Morgen, morgen. Het is 9 voor 8. Luister en kijk even mee in de app van Radio 2 of VRT 1. Vanmorgen regisseur Nathalie Bastijns op bezoek. Uh, want vanavond kun je kijken naar Mirakel nummer 71 op Canvas of VRT Max. Nathalie heeft MS en hoopt het 71ste Mirakel te zijn in Lourdes, Frankrijk. En ja, dus hopelijk te genezen. Dat zou wel mooi zijn. Maar ja, nog even. Ik herinner mij vooral Lourdes. Uh, mijn grootmoeder had zo een beeldje. Daar zat wijwater in met een blauw kroontje. Kun je dat daar nog kopen? Ja, de, absoluut. En uh, wij hebben dat ook gedaan. Ja. En ik. Dus dat was speciaal, moet ik zeggen. Heb je alleen dat gekocht of van alles? Nee, van merchandising? Nee, ja. ik, ik, ben, ja, ik werd daar zot in die winkels. Al die maria beeldjes en dat. Ik vond, ik vond dat super tof. Dus, ik heb veel gekocht. Je hebt echt een hele zakken mee naar huis genomen. Uh -huh. Zeg, toen je daar dan was, heb je dan daar ook gepraat met lotgenoten? Nee. Daar niet? Nee, nee. Maar uh, allee, soms kwam ik iemand tegen en dan zeiden we al er iets tegen. Maar vooral met lieve, veel gepraat over wat, dat, wat dat ik voelde en, uh -huh. en, en zo. Maar uh, niet met lotgenoten. Maar achteraf wel? Nee. Nee, ja, ik krijg nu veel berichten en zo van ja, mensen. Ja, zal maar. wel. Maar... Uh... Nu, we weten natuurlijk pas na drie afleveringen hoe het afloopt, uh, Nathalie. Ja, ik zit nog altijd in een rolstoel. Ja. Een kleine dus je... spoiler. Ja, ja sorry. Ja. Uh. Je bent niet so, het 71e okay. mirakel. Wat, wat, wat ze ook zeiden om een bepaal... komen, hè. Kan ja. er komen, hè. Ja, is daar, staat er een termijn op? Nee, hè. Uh, wel... Uh, uh, een mirakel 70 was na drie dagen en na een week dacht ik, misschien na een maand dacht ik, we zijn nu negen maanden verder, maar allez, het kan misschien binnen twee jaar, wie weet, hè. blijven dromen. Hè. Dan, blijven hopen. Hè, ja. Ja. Een van de dingen die ik straf vond, ik denk dat uh, dat lief was, die het zei van een mirakel zou zijn dat je de ziekte aanvaardt. Ik zei dat je toen even moeilijk kreeg ook. Ja, heb je dat ik vind het nu aanvaard? Weer moeilijk. Ja, uh, voor mij, ik heb dat al eens gezegd, aanvaarden is eigenlijk opgeven. Maar voor mm -hmm. mij, hè, misschien niet voor iemand anders. hè. Andere mensen gaan daar wel heel goed mee zijn maar aanvaarding. Maar voor mij, ja, ik blijf gewoon gaan. Mm -hmm. ja. En vechten. Ja. ja, je blijft ook gewoon werken, hè? Ja, absoluut. Vol een bak, hè? Ja, maar dat lijkt me, niet, lijkt me niet... Ja, die is dat, maar lijkt me altijd niet zo evident. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zeggen van, weet je, laat het. Ja, er zijn mensen die zeggen, laat het, waarom werkte jij nog? Maar ja, dat is mijn lang leven, hè, werken. Mm -hmm. dat is, ik vind dat fantastisch, dus, uh... ziet ook in de reportage... Ja, je hebt al prachtige dingen gemaakt, dus ja, uh, het en zou jammer, jammer zijn. dingen vertellen. Hè. Hij ziet ook in de reportage, het onderzoek. Uh, hoe ver staan ze daarmee? Ja, wel... Ik heb, ik heb een hele zware vorm van MS, primair progressief. Dus, en dat is maar een heel klein deeltje van de bevolking die dat heeft. Dus daar zijn ze nog mee bezig. Eerst de andere MS. En ah, jij komt op het einde van de rit. Ja, het is maar dat is altijd jammer ja. hoe minder mensen Sorry, het hebben. Ik wil dat niet zo zeggen, maar nee. ja, het is waar. Ja, er zijn veel vers. En, uh, maar ze zijn wel volle bak onderzoek aan het doen. In Nederland heb ik iemand ontmoet en die zei, we zijn bezig. Kijk, VRT Max of Canvas vanavond, 20 over 9, moet je maar even kijken. Het is echt een moeite, Mirakel 71. Maar blijf vooral even bij ons, want je hebt iets belangrijks te vertellen na 8 uur. Ja. Dit is Ton van Samang en een ster Mirakel, of niet? Jouw mening blijft belangrijk, je kan ze delen in de app van Radio 2. Je bent een geloven, hè?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 Stay.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 Drief Dikke heet na Liefde voor Muziek was dat ergens God, zo lang geleden intussen. Stam Dan Samang en een kijktip voor vanavond. TV-regisseur Nathalie Bastijns gelooft in een mirakel. Stel je voor dat ik hier binnen... En week kan lopen, maar fijn. Ze gaat naar Lourdes, samen met verpleger Gustaaf en fotograaf Lieve Blankaert. En we doen de zotste dingen om haar weer op de been te krijgen. Een avontuur vol hoop en liefde. Ik heb alleen maar gelachen. Alleen maar. Mirakel nummer 71. Vanaf vanavond op Canvas en op VRT Max.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 85 euro. Vind de jouwe op mg.be. MG. It's a match. 1 plus 1 is 3 bij E5. Want bij aankoop van twee stuks uit de volledige dames- en herencollectie krijg je er eentje gratis bij. Ook op e5.be. Nu donderdag zijn alle E5 winkels open tot 20 uur. E5. Jouw verhaal in stijl. Er is een probleem waar we even dringend moeten overspreken. Nathalie Bastijns gaat dat doen. Hou je klaar aan de takken van deze dinsdag. Eerste keer. dag voor twee. BRT Radio 2. Exact 8 uur. Veerde nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen. In de Hoge Venen raakt een grote natuurbrand voorlopig niet onder controle. En door groot personeelstekort in de bouw moeten bedrijven opdrachten weigeren. In de Hoge Venen, vlakbij de Duitse grens, is al 170 hectare natuur verwoest of aangetast door een brand die gisteren is uitgebroken. 50 brandweermannen krijgen hulp van 100 collega's uit Duitsland om te blussen. Het terrein is moeilijk bereikbaar voor brandweerwagens en er is ook geen water in de buurt. Daarom wordt vandaag een helikopter gebruikt, zegt Francis Klot van de Brandweer. Dat is een gedeelte van de venen die we hier controleerden laten afbranden, omdat we daar niet kunnen aanraken. Dat is ook de reden waarom we de helikopters van de politie gevraagd hebben om dan met kunnen zo'n watertank kunnen water op de brandplaats laten komen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Bijna vier op de vijf Vlamingen wil een nationaal park of een landschapspark in de buurt. Dat blijkt uit een enquête van Vlaams minister van omgeving Demir. Zo'n nationaal park is groot en aaneengesloten stuk natuur van uitzonderlijke kwaliteit en het heeft ook internationale uitstraling. Voorlopig is er enkel alleen nog maar het Nationaal Park Hoge Kempen. Er zijn nu in totaal dertien mogelijk nieuwe parken. En daarover worden straks beslissingen genomen in het parlement. Een vijfde van de bouwondernemingen aanvaardt soms geen opdrachten... die hen wel interesseren. Dat komt omdat ze te weinig personeel hebben... En 17% stelt projecten uit, dat zegt de bouwfederatie MBuild. Er zijn op dit moment 14.000 vacatures in de sector en dat probleem is er al jaren. Er zijn veel verschillende jobs, zegt Nico de meester van MBuild. Iedereen die goesting heeft om te werken, geschoold of ongeschoold, is welkom in de bouw. Er zijn natuurlijk de klassieke profielen zoals bouwvakkers en werfleiders en tekenaars en planners die we al jaren zoeken. Maar we zoeken ook meer en meer technologische profielen. Ingenieurs, 3D-specialisten, dronepiloten, mensen die met virtual reality kunnen werken.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 CDNV wil het ziektepensioen voor vaste benoemde ambtenaren afschaffen. Dat schrijft het laatste nieuws. Bijna 90.000 statutaire ambtenaren jonger dan 65 zijn definitief met ziektepensioen. En daar zijn ook chronisch zieke twintigers en dertigers bij. CDNV-Kamerlid Langerie vindt dit niet meer van deze tijd en wil met de hervorming zieke ambtenaren kansen geven om terug te keren naar werk. Het is belangrijk dat mensen alle kansen krijgen op reïntegratie als zij genezen zijn. Zijn ...of gedeeltelijk hersteld zijn, dat zij terug aan de slag kunnen, dat zij terug aan het werk kunnen. En dat er alles wordt gedaan om mensen terug aan de slag te krijgen. Dat kan via aangepast werk, dat kan via deeltijdswerk of dat kan ook door een werkstelling op een andere dienst of bij een andere werkgever.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 En in Praag in Tsjechië heeft de politie een man moeten bevrijden uit een ventilatieschacht van een metrotunnel. Het was een gevangene die enkele dagen eerder ontsnapt was. De man werd opgemerkt door metroreizigers omdat ze hulpgeroep hoorden. De man kon uiteindelijk bevrijd worden en werd teruggebracht naar de gevangenis. Netjes wel, hè? Ja, proberen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in naast starten vandaag grote werken aan de Gewestweg en negen. Er wordt hinder verwacht, vooral richting Gent. En het festival Dance Division in Zottegem krijgt een gloednieuwe camping begin augustus. 18 graden vandaag in Oost-Vlaanderen met veel zon, veel wind uit het noordoosten. Overdag kunnen wat wolkenvelden voorbij komen. Morgen wordt dan weer zonniger met temperaturen begin de 20 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur en kan je vinden in de app van VRT Nieuws. En met de files daar hebben we ook een mirakel nodig. Wat is dat vanmorgen, Mona? Ja, een stevige ochtendspits, oh. inderdaad. Al begint de hinderen in het centrum van de stad Brussel wel een beetje te minderen. In Brussel verlies je nog een half uur op de kleine ring vanaf de Keizer-Karenlaan tot de Madoo-tunnel richting Zuid, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. En ook richting het centrum van de stad gaat het nog twintig minuten langzamer vanaf de Tervuurlaan. Op de binnenring rond Brussel, druk. Een half uur trager, eerst tussen Woutersbrakel en Voorst, verderop hetzelfde tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buiten ...blijft bij Waterloo één rijstrook versperd door een ongeval. Daar sta je nog altijd meer dan één uur in de file. Richting Brussel ook druk. Een half uur bij vanaf Aalst en een half uur bij tussen Tiltwingen en Holsbeek. Verder verlies je een kwartier vanuit alle andere richtingen. Richting Antwerpen een kwartier vanaf Haastonk ...en op de A12 tussen Aardslaar en Wilrijk op de E313. Daar verlies je nu wel bijna drie kwartier vanaf Herentals West. Op de Antwerpsring naar Gent een kwartier bij... ...van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Goed uitkijken bij Merksem, want daar is één... Een rijstrook dicht door een defect voertuig en door een woningbrand is in Hoogstraat en de Katelijnenstraat nog altijd afgesloten. De hoogte van het kruispunt met de Loenhoutseweg en daardoor zal de school kleine seminarie moeilijk bereikbaar zijn. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in, met een laag op je gezicht. Mirakels of niet, Nathalie Bastijns is bij ons heeft zo meteen een belangrijke, een belangrijke boodschap, misschien dan een kleine tip van de sluier. Uh, het heeft met een rolstoel te maken. Dat wel. Je zal willen meespreken. Over vijf minuten zie je. Jouw goedemorgen Hey, hey VRT, Radio 2. Goeiemorgen, morgen. On the top.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 I tried a little Freddie. Mm -hmm. I've got an identity. in Goedemorgen, Mika en Grace Kelly. Het is vandaag dinsdag 30 mei. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De, de, dag... Dinsdag begint. Maar ja, de dag is sowieso gelukt. De dinsdag zon begint, hij is al bezig. Lex van de Veer is jarig, vier jaar proficiat kerel als je aan het luisteren bent. Veel zon, een beetje wolken en die gekke wind. Maar goed, vrijdag gebeurt er iets zeer bijzonders, iets historisch. Uh, de inspecteur dacht dat met K3 te maken heeft, hij niet met K3 te maken. Oh. Maar nee, dat hij dat nu al verklapt... Uh, nee, niks met K3. Het, is wel iets, um... ja, het heeft wel met muziek te maken. En het is historisch, maar goed. Donderdag ook een straffe dag, zie je bij ons ook een soort mirakel. Niels de Stadsbader met een nieuwe vriend uit Holland. En Vanmorgen hoor en zie je een geweldig verhaal bij ons. Regisseur die MS heeft en hoopt dat ze geneest als ze naar Lourdes gaat... en zo het 71ste mirakel wordt. Vanavond op Canvas en op VRT Max. En Nathalie Bastijns is nog altijd bij ons. Populaire tv-maakster. Mensen zijn heel positief over supermirakels. Hmm. Ja, en over Nathalie vooral ook. Hoe sterk dat ze is en hoe Dank moedig. En, uh, ja, iedereen is superlief. En er is ook een soort mirakel gebeurd. Net met je glaswater. Vertel. Ja, het is heel zot. Ik heb gesmodderd hier uh, <laughs> met mijn glaswater. En er is een hartje ontstaan. Dus het water... Ja, dus ik zie het als een mirakel. Morsen, en dan, het dan zeg jij, Peter... Weet, nou, dat is maar, toeval. Nee, dat is geen toeval. Hè. Sorry, maar, ja. <coughs> hartjes mogen. Hartjes mogen niet. Absoluut. Wat mij ook opviel... Want in de reportage ook... Je hebt overal een glimlach. Maar werkelijk overal. Want jouw verpleger zei op een bepaald moment... Er zijn soms tranen. Ja. Ik heb geen tranen gezien in de eerste aflevering. Uh, wacht. Er zijn nog twee andere afleveringen. Hè? Ja. ja. Uh, maar... maar ja, ik heb zoiets van. Als je ervoor kiest om volmbak voor het leven te gaan. Ja. Mm -hmm. Helemaal terecht. Ja, en er zijn soms ook tranen, hè, maar vooral een glimlach altijd. Je hebt een heel duidelijke dacht over iets, we gaan het uh... mijn gedacht, even aankaarten. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn Ja, Nathalie Bastijns, wat is jouw gedacht? Wel, ik wou eerst zeggen, dromen, dat moet iedereen blijven doen. Ja. En iets anders is, ik wil kasseien weg. Dat is uit, vooral uit historische stadcentra, dat is uh -huh. vreselijk. Vertel. Ja, ik heb bijna een whiplash en vrouwen op hakken, uh, dat is moeilijk... Uh, Kinderkoetsen, bakfietsen, uh, fietsen. Ja, als het, als het geregend heeft, is het ook super glad. Wel... En als je daar dan over ja, dat is echt super vervelend. Ja, dat is heel vervelend. En dan ja, moet ik daarna wel een afval gaan pakken of zo. Maar wel kijk, ja. ja. Maar is er voldoende aanpassing voor, uh, ja, voor rolstoelgebruikers? Tegenwoordig is het wel beter, maar is het in orde? Uh, in België kan het nog beter. Nu, op mijn werk hebben ze bij de mensen hebben ze een lift gezet. Uh, ik, kan ook, ik heb een assistent, dat is dus geweldig. Ja. En, uh, maar voor de rest, de bussen beginnen en het begint in restaurants, maar het is toch niet altijd even simpel. Zijn er plaatsen waar je wegblijft? Uh, Goh, wij blijven echt niet, want dat ken ze mij nog niet. Maar, uh, <lacht> maar bijvoorbeeld, Heerlijk. ik was overlaatst in Londen met mijn zoon. En ja. daar was alles aangepast. En in de meest hippe restaurants, verwelkomen ze u hier. Kijk eens, nog alles raar als je ja. in een rolstoel binnenkomt. En, en op alle bussen, in alle taxis, ik voelde mij even terug normaal. Ja. Hey, maar dan is er hier verdorie nog werk aan de winkel. Is Echt nee? waar. En zullen we beginnen dan met weg te halen? Bijvoorbeeld? Stap 1. Ik gooi het even in de groep, wat is jouw mening daarover? weg uh, en aanpassingen van Rolstoel. Deel het even in de app van Radio 2. Dit is goed. Shepard.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 Tijd van Shepard, als het goed weer is dan... Goedemorgen, morgen. Is dit toch een topzong? Ja, Charlotte, uh, van het nieuws, jij bent van, van Brugge natuurlijk. Daar liggen heel veel kasseien. Er liggen heel veel kasseien. En daarnet dat... zei Nathalie Bastijns hier bij ons... die uh, vooral ja, met een rolstoel moet rondrijden... dat kasseien echt gewoon weg mogen. Waarom liggen die daar nog altijd? Een groot deel van het uh, centrum is UNESCO, werelderfgoed. En ik weet dat sommige stroken echt ja, beschermd zijn... of dat het dan zo hoort... ...en dat ze soms ook wel hun best doen om die wat meer af te platten... Mm -hmm. ...dat er dan toch nog het uitzicht is van de kassei... ...dat ze niet meer zo bobbelig zijn, maar... Ja, uh, maar, maar zo'n strook daarnaast... Uh, ...bijvoorbeeld kassei behouden dan... ...maar zo'n zo strook om... Uh, ...voor fietsen en voor... Uh, een extra strook, ja. Uh, Groot gelijk. Why not, uh. Er was iemand, uh, zelfs uit Brugge, die uh, reageert... Ja, Linde de Klerk, die zegt zelf, zeker in de stad Brugge zijn er heel veel kassei, liggen dan ook nog eens los op veel plaatsen, met, met uh, hakjes, ongemakkelijk lopen, ook voor de fietsers. Dus eigenlijk is het voor niemand goed. Het is niet alleen voor mensen met een rolstoel. Het je, je heeft zelf, gewoon geen nut. Je woont zelf in, in Brussel. Uh, ja. Je hebt over gepraat met de schepen. Ja, ik heb ooit eens gepraat met hem en... Uh, en hij zei, ja, dat is historisch, dat is patrimonium, dus... Uh, ze mogen het niet zomaar ze weg. Ze mogen het niet zomaar in de Dansaarstraat ...hebben ze dan wel blauwe steen gelegd... ...waar je echt supergoed over kunt rollen... ...en iedereen... Allee, dat is echt geweldig. Er is voor alles een oplossing natuurlijk. Hè? Voilà. Ja, We zullen wel zien wat het geeft. Als ze in Brug aan het luisteren zijn, reageer gerust. Maar effectief, die linde, als je dan om het half jaar naar de fietsenmaker moet...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 Zal kan je houden als het tegen zit. Dan kan je op vertrouwen met je ogen dicht Jij en ik, ik doe alles voor jou maar wat je wil, je maakt me Zomerliedjes komen eraan, liefst voor later, van Niels de Stadsbader en Kenny B. Goedemorgen, morgen. Donderdag eh, nog veel meer Niels de Stadsbader en Kenny B. Ik denk dat Niels de Stadsbader echt de gast is die we het meest in deze studio hebben gehaald. Ja, ja, ja, dat is waar. Hij is al heel veel... Het is nu de derde keer, denk ik. Ja, maar hij is sowieso al twee keer geweest en dan nog eens bij, bij Siska, dus hij komt nu de vierde keer, denk ik. Misschien is het te veel... Dan moet ja? jij hem nog bellen. Zit ik nu op zijn plaats? Nee hoor, hij heeft hier helemaal geen ah. vaste plaats. Dat is niet okay. de bedoeling. Zou mooi zijn, hè. Nathalie Bastijns bij ons heeft een prachtige reportage gemaakt. Mirakel nummer 71, waar ze op zoek had naar het Mirakel in Lourdes. Heb je daar toevallig Mirakel zien gebeuren? Nee. Nee, nee, ik had het graag goed. bij mij gezien, maar. Nee, is... voorlopig niet. Nee. Vanavond op VRT Max en op Canvas natuurlijk komen heel veel reacties binnen over jouw gedachte. Je zei duidelijk, zou zouden weg moeten, maar dat is de hel. En er komen reacties binnen onze erfparade. Er heel wat reacties binnen Elisabeth Soetaars die zegt: de voetpaden in de steden zijn echt een ramp uh, voor een rolstoel. En uh, Janine van der A zegt ook: alle kasseien weg is voor iedereen een pest. Maar dan ook vooral voor rolstoelgebruiker, kinderwagens. Uh, ik fiets er ook niet graag, graag op, want het uh, doet pijn aan de BIPS. Dus eigenlijk, waarom ligt het er nog? En wel, Patrick Wijns uit Vosselaar heeft misschien uh, een oplossing. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij werkt in de Jij werkt in de kassei, je hebt een oplossing, vertel eens. Ja, al meer dan 30 jaar, eerst in België, nu zit ik in Nederland. Uh, wij, wij breken de oude straatstenen op en wij zagen daar uh, een, een, ik zal zeggen een stukje af. Mm -hmm. Zodat die eigenlijk zo vlak worden als een vloer, als een uh, gewone vloer die je in huis hebt liggen. En je kan die gewoon vlak zetten? Ja, ja, ja, wij zagen die met diamant, zagen we daar een stuk af en dan worden die herplaatst. Maar heel veel van die oude straat, uh, straten in Kassaï, die zijn historisch beschermd. Ja. En op die manier kun je die terug, terug comfortabel maken voor de rolstoelpatiënten en andere mensen. En dat mag. Het is niet zo dat die dan niet meer beschermd zijn, maar nee. dan een stukje kanaal is. Nee. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is de enige manier waarop je eigenlijk die straten kan herleggen en, en comfortabel maken. Maar het okay. kan dus. Geweldig idee. Het is zo, Nathalie. Ja, maar wij hebben daar... Oh, ik denk al dertig al, al jaar geleden hebben wij daar een, een, een uh, wereldwijd patent op. Maar ja, veel mensen kennen het niet. Er zijn heel veel steden. Natuurlijk kost het iets geld. Ja, maar ja, met een klein beetje meer inspanning uh, en, en financieel geld te draaien te maken, kunnen ze alle straatstenen perfect uh, mooi mooi, mooi bereikbaar maken voor alle mensen. Het is prachtig. Uh, zoals Marie-Claire Gillissen uh, laat weten uit Kortesum, vind ik heel mooi gezien. Als mannen op hakken ja. moesten lopen, dan lag er al heel lang geen kassei meer. <lacht> denk daar maar eens over. Ja, ja maar ja. Maar, als, hey, maar wij, toe, wij hebben in België ook al vele steden die wij, die wij herplaatst hebben zo met, met die kasseien. Ladeuzeplein in, in, in Leuven bijvoorbeeld, dat liet al, ik denk al twintig jaar, met kasseien. die zijn okay. dan gezaagd en terug opgeruwd. Juist. En dat is comfortabel. Ja. Klopt, zie je zo. Dankjewel Patrick voor de, voor de info. We geven het door aan de schepen van onder andere Brussel en Brugge. <tie> als ze ooit willen luisteren naar ons. Heel graag gedaan. Is goed, Heel fijne ochtend man. Ja Nathalie, dankjewel om er even bij te zijn. En uh, ja, vanavond kijken. En VRT Max kun je kijken wanneer je wil. Ook bij Canvas 20 over 9 is Mirakel Nummer 71. En als het gebeurt, bel ons hè. Ik kom terug. Ja, dat is, je wandelt terug dan. Oh, absoluut, altijd welkom. Dag Nathalie, fijne ochtend. Het is drie voor half negen zie je. Goedemorgen, Jay Gansberg en Sennefold. Hey! Weg voor mensen met een rolstoel komt nog eentje binnen van Katrijn uit Eeklo. Ja, nu leggen we kabels over de stoep om elektrische wagens te laden. Dat is helemaal een gedoe natuurlijk. Als je daar moet over bedoen, bedoen. Ook vervelend, hè. Check Gaalsband. Zometeen het nieuws, onder andere uit Eeklo. En jouw buurt vooral eerst Charlotte. Goedemorgen. In de Hoge vlakbij vlak bij de Duitse grens, is al 170 hectare natuur verwoest door een zware brand. Straks wordt er met een helikopter geblust omdat er geen water in de buurt is en er zijn amper wegen in het gebied. En bijna vier op de vijf Vlamingen willen een nationaal park of een landschapspark in de buurt. Dat is een erkend, groot aaneengesloten natuurdomein van hoge kwaliteit. Voorlopig is er enkel nog maar het nationaal park Hoge Kempen, maar dertien parken wachten intussen op hun erkenning. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driese. In Sint-Niklaas zijn een 120-tal mensen samengekomen voor een stille waken gisteravond. Er zijn witte ballonnen opgelaten voor de vrouw van 33 die twee weken geleden dood werd aangetroffen in haar huis. Bloemstukken zijn neergelegd voor haar huis. Ondertussen zijn twee dertigers aangehouden op verdenking van roofmoord.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 In Aalst wordt de komende dagen hinder verwacht op de Gewestweg N9. Er starten daar grote werken om de fietsverbinding te verbeteren en ook de bushaltes worden toegankelijker gemaakt. De werken zullen drie maanden duren en zeker tijdens de eerste dagen voor hinder zorgen, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. Concreet betekent dat eigenlijk dat zowel uh, fietsers als uh, gemotoriseerd verkeer richting Gent een omleiding zullen moeten volgen, maar ook parkeren zal moeilijker zijn. Daarvoor hebben we wel een aantal maatregelen getroffen om uh, bewoners van de buurt uh, dan in de ruimere omgeving te kunnen. Laten parkeren, maar toch uh, ja, druk werken op zo'n drukke invalsweg. Het, uh, het gaat zeker niet ongemerkt voorbij. De woningbrand in de Noordstraat in Hamme afgelopen weekend werd aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De brand richtte heel wat schade aan in de keuken en in de woonkamer van de woning. Wie de dader is en waarom de brand werd aangestoken, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Er komt een gloednieuwe camping aan het festival Dance Division in Zottegem. Dat vindt plaats op 4 en 5 augustus en door werken op de vorige locatie moest het festival op zoek naar een nieuw terrein. Dat terrein hebben ze dus gevonden pal naast de ...het oude festivalterrein. Organisator Nico Nobels. Wel, de nieuwe camping is in vergelijking met vorig jaar... Uh, ...vlak aan de festivalingang. Dichterbij kan je niet zijn. De vorige camping lag op een honderdtal meter. Dat is niet zo ver, maar nu is het gewoon echt vlak naast het festivalterrein. Dus zeer uniek. En qua capaciteit hebben we iets moeten inboeten, maar... We hebben nog altijd voldoende plaatsen. En, en zoals alle voorgaande jaren vermoeden wij dat al onze campingtickets binnen de 24 uur uitverkocht zijn. Dus wees er snel bij, zou ik zeggen festival trekt elk jaar 25.000 bezoekers naar Zottegem. De verkoop van de campingtickets van Dance Division start nu zaterdag. In het goede weer tijdens het verlengde Pinksterweekend bracht heel wat mensen naar hotels en restaurants in de provincie Oost-Vlaanderen. De hotels alleen zaten er op vrijdag voor meer dan 80% vol. Op zaterdag en zondag was dat zelfs meer dan 90%. En vooral in Gent was het dit weekend over de koppen lopen. Het weer wordt wat bewolkter vandaag. Wel nog met veel zon en een matige Noordoostenwind, maxima 17 à 18 graden. Woensdag wordt opnieuw zonnig en schommelde maxima begin de 20 graden in Oost-Vlaanderen. Meer nieuws uit je buurt in de app van Veertien Nieuws. Al heel de ochtend echt een gigantisch druk. Mona van het verkeer, hoe is het intussen? Ja, niet zo heel veel beter, want op de binnenring rond Brussel blijft het echt uh, ja, heel erg moeizaam gaan. Bijna één uur vertraag je tussen Woutersbrakel en Vorst. Verderop nog eens een half uur traag rijden tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring blijft bij Waterloo één rijstrook dicht door een ongeval. En ook daar sta je meer dan één uur in de file. Richting Brussel dan. Een half uur aanschrijven vanaf Aalst, vanaf Semst en vanaf Bertum. Verder een kwartier vanuit alle andere richtingen, ook op de E429 in Halle vanochtend. Naar Antwerpen aanschuiven tot 20 minuten, vanaf Haastong, vanaf Sint-Job en tussen Boom en Bilrijk op de A12. Op de E313 vanaf Herentas-West wel een half uur bij. Op de Antwerpse ring zelf, daar valt het eigenlijk best goed mee vanochtend, richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Merksem, want daar is één rijstrook dicht door een defect voertuig. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, daar vertraag je ook een kwartier tussen Geelwest en Tessent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 Geteld voor twee Peter en Kim Radio 2 Van Gabriella Chilmi. 19 voor 9. Nu wordt even heel spannend. Ons Margot die is onderweg, of was onderweg, naar een goochelaar. Is er geraakt? Margot van de Regio. En vooral is er nog, want je weet nooit dat een goochelaar natuurlijk. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, kijk even mee. en ze is uit één stuk. En luister even mee in de app van Radio 2 ja. of VRT 1. Ja, goochelaars, waarom in godsnaam blijkbaar zit dat spel in de lift? Want je staat bij de voorzitter van de Goochelclub. Vertel eens. Absoluut. Dat is Chris Stone, Die is al sinds zijn 16 jaar bezig met goochelen. Dat is intussen 26 jaar al Chris Amai. Ja, dat klopt. Het is 26 jaar dat ik in de goochelwereld zit. Ja, en ik stel mij daar dan uh, misschien heel cliché wel. Witte konijnen, uh, mensen in twee zagen en kaartentrucks bij voor. Is dat dat dan ook? Dat zijn een beetje de clichés. Als wij ergens aankomen is het altijd wel, kun je mevrouw in twee zagen. <lacht> maar, maar dat is een beetje passé. Uh, ondertussen is er al uh, heel veel gebeurd in de goochelwereld en... en uh, zijn we veel verder dan een kaartentruc of een konijntje uit de hoed. Oké, okay, maar kijk goed. En je hebt ook sinds kort, sinds januari, een goochelclub, op, uh, goochelclub opgericht. De Monday Magicians. Ik kan daaruit afleiden dat jullie op een maandag samenkomen. Maar wat doen jullie dan? Uh, wij komen iedere maand samen. En dus met, uh, oh, we, dagen, we dagen elkaar eigenlijk uit. Hè. We hebben een wedstrijd intern in onze club. Dus we toveren met een ei met uh, kranten. We hebben een vrije podium en wat dat we noemen de after magic, dat is dan een pintje drinken terwijl we goochelen. <lacht> jullie geven elkaar dan punten en zo? Ja, we geven elkaar punten achteraf, dus niet tijdens de performance. Waardoor dat beginnelingen bij ons zich ook op hun gemak voelen en de profs ook. Dus ja, en, en dat, dat, dat is gewoon... De leukste bende dat je, dat je kunt voorstellen. Ja, maar ik hoor, het, ik hoor het aan je enthousiasme. En de bende, dat is dan jong en oud door elkaar? Ja, ik denk dat de onze jongste 26 jaar is. En onze oudste is rond het 70. Oké. Okay. Ja. Ja, een gemengde bende. Maar wat is daar nu zo magisch aan aan dat goochelen? Want het zit in de lift, het is populair. Wat vind jij daar zo tof aan? Het leuke aan goochelen is dat het niet stopt. En er komt altijd bij... Je, het stopt nooit. Nog altijd worden wij ook verrast. En dat is het leuke. Hè? Als je gaat tennissen of zo... Ja, op een dag kent het. <lacht> maar toveren niet. Wij worden nog verrast. Nu op het Belgische kampioenschap... heb ik de winnaar zien hoogelen... Dat, dat was tovenarij. Dat, dat was prachtig. Dat was machtig. Maar ik ben u wel benieuwd. Ik wil ook wel eens een truc zien. En je hebt hier al um, twee dingen bovengehaald. Namelijk een zilveren schaaltje waarin een watje ligt. En dan een uh, zilveren stolp die daar denk ik dan over gaat gaan. Wat gaat er nu gebeuren, Chris? Ah, wel, uh, maar hoe ik stel eigenlijk voor dat jij uh, eventjes de hooglaar van dienst wordt. Ah ja. Oh. Ga doen. Is het volgende? Dus ik ga het... In ik stop het in brand. Oeh. Het is ja, een grote vlam. zo van je haar? Ja. <laughs> Kijk, even mee. zeker even de stop mee. De stolp gaat oh. over het brandende watje. Ja. Goedemorgen, morgen. Oké, okay, ik moet een, uh, een, een hocus-pocus doen. Uh, goedemorgen, morgen. En dan gaat de stolp eraf. 3, 2, 1. Ah! Oh, wat? Er zit een duif in! Oh, maar waar komt die? En een, en een enveloppe van. Radio 2, goedemorgen morgen. Maar. Wat? Ik ben even sprakeloos. Hier, maar is dat er een duif in die stolp? Eh, De, nee. Het, het, is, het is magie. Ja, het is magie. Het is maar, en heb je daar nu stress voor om zo'n truc te doen? Dat dat zou mislukken dat de duif toch niet op de ik, afspraak is? Ik heb nog altijd stress. Ik sta letterlijk soms te kotsen voor ik op een podium moet. Dus ik ben nog altijd stevig van de stress. Maar ik snap het. Maar het is gelukt. Er is van een watje een uh, witte, mooie uh, prijsduif getoverd. En ik ga straks nog heel wat andere trucs leren van Chris. Die kan je dan zien op de Instagram van Radio 2. my my! Ik, vond... ik snap dat weer niet, die truc. Ik denk altijd, ben ik nu zo dat die dat niet begrijpt dat is toch ook, maf die die duif staat toch gewoon onder die stolpaal is dat er waarschijnlijk ingeplooid of zo weet ik veel ik kan dat er toch niet nee, in nee nee want de stolp is leeg de stolp was leeg Allee. ja kijk ja, als je het is gewoon een deksel van een pan daar er zit geen verborgen gat in heel bijzonder mm, allemaal dankjewel Margot van de regio check het allemaal op onze Instagram de googeltruc van Margot van de regio maar, ja ik weet het ook niet maar daar zit je dan toch zo lang op na te denken van, hoe kan dat? Maar is dat ook niet bij een mirakel zo, dat je denkt van, ja, maar hoe? Ik kan er met je verstand niet bij. Dat is wel anders, hè? dit weet je, dat dat is doordat er iemand dat gewoon heel goed kan en je leert, die duif is daar niet verschenen, hè Peter. Je weet het niet, hè? Ja, dat geloof je dan weer wel. Ja, nu zijn we uitgepraat. Kijk, ja. Oké. Okay. Goedemorgen, check het allemaal bij onze Instagram. Marco.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 We can't be together Because Because we come from different sides 놀, 별이자, When I'm without you do know No no that pretty girl I be baby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 We over mirakels. En toen kwam een berichtje van Lutte Pape uit Locristi. Lut, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Jij hebt nog een verhaal van een kat. Vertel eens. Ja. Ja. Dat was een, een tijd geleden. Lag er in mijn papa's in een tuin. Ja, een dode kat. Ja. Die was daar helemaal stijf en ja, die bewoog niet meer. Wij dus hadden vroeger de gewoonte als er een poes gestorven was van die te begraven in de tuin. Ja. Dus mijn, mijn papa is zijn spaden gaan halen begint daar een put te graven. Ja? Ja, voor, de, voor de kat in te leggen. En zijn, zijn put is juist klaar. En die kat zet er recht. En die wandelt vrolijk weg. <lacht> Alle geluk. En die lag waarschijnlijk. Stel je voor. Die dat gewoon te slopen, ja, waarschijnlijk leuk. Ja, nee, maar die was stijf. Hè. Die was al zo... Allee, je weet wel, zo een dode kat, die pelt. is dus al niet meer zo... Ja, ja. nee, nee. Ja, zo'n oh. rare pelt. Huh? Ja, maar moet nu wel zeggen... <laughs> mijn papa's tante, Tante Stella, die was juist gestorven. Nee. En Tante Stella, die, die kon zo met iedereen zo'n beetje de zot houden. En papa zegt zo domweg... Zijn jij tante Stella misschien? Ja, maar jongeman. Hè? Die kat, die kat. Ho, ho, ho En die kat die kijkt zo naar mijn papa, zo doordringend. En ja, die is weg. Oh man, mijn ja, vriend. En die, die, die, die, die kat gelukkig niet meer teruggezien. Maar ja, wij, wij, wij lachen daar nu nog mee. Dus als wij nu een kat zien, is het ook dat ze twee tante Stella zijn. Maar... <laughs> onverklaarbare dingen allemaal. Ja, dat was echt, echt heel raar. Dankjewel om onze dinsdag even te maken. Fijne ochtend dan nog. En als je de kat nog eens ziet, groeten, hè.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 I thought to, it. No I thought to bag, it up. bag it up I like the way you work, kid No diggity I thought to bag it up I like the way you work, kid No diggity I thought to bag it up She's got classes now. She She's knowledge by the pound. Baby, never act wild Very low-key on the profile and feelings is a no Let me tell you how it goes Herbs the word, spins the verb Lovers it curves, so frequent. hurt Rolling with the fatness You don't even know what the half is You got to pay to play Just for shorty bang bang to look your way I like the way you work it, Trump tight all day, every day. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. Yeah. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you workin' no, no diggity. I thought to bag it up. Oh, oh, yeah. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up I like the way you work it. Oh, yeah. no. En ook het, yo, het verhaaltje van Lut haar papa die een dode kat heeft zien weglopen. Ze dachten dat het Tante Stella was. Er komt nog een heel mooi mopje binnen van de mensen ook. Ja. Peter zegt: Tante Stella, een andere Peter, hè. Tante Stella wordt wel niet meer op familiefeesten gevraagd. Ze stuurt toch altijd haar kat. Mooi! mooi. Radio 2 helpt je op weg met jouw belastingaangifte. Gelukkige Sven. Die komt altijd natuurlijk. Goedemorgen inspecteur. Goedemorgen. Ja, vanmorgen heb je een poll gelanceerd. Een ja. vraag aan de luisteraar van Radio 2. Vul jezelf je belasting in. Hoe is, hoe is het met de resultaten? Ah, wel, ik ga zo meteen eens kijken, Peter. Zo, na het nieuws <laughs> van negen. <meteen. laughs> ik weet nog niet. Ik moet het, het zo meteen overnemen. Ah, maar het is spannend, hè. Dat is zo'n cliffhanger, hè. <laughs> we kunnen jou gerust even helpen. Er is een tussenstand. Ja, oh, ja laat zeggen dat uh, goh, ik denk ongeveer een 70% voelt hetzelfde. Amai, dat, is, dat is wel verhoogd dan. Ik vind dat veel? Ja, ik verzin dat nu gewoon op basis ah, van, okay, van de stemmen maar, die je ziet natuurlijk, maar toch veel meer dan, dan. Ja, maar dat vind ik ook wel. En die mensen gaan we echt helpen, hè? Zo meteen vanaf negen uur de inspecteur met al jouw vragen over belastingen. All the world be yeah. happy.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 Het is toch Azalia, hè? Ridder Pieter, kunt gij even gluren door het kijkgat? Welke mooie jongvrouw er aan de poort staat? Jawel, Koningpapa. Ik zal even door ons slotvenster kijken. En? goed volk! Zeg mannekes, ik sta hier met mijn handen vol, hè? Een regen. Oké, okay. open de poort van Zelfbouwmarkt. zelfbouwmarkt. Dat zeven speciaal zaken onder één dak met advies. Nu jouw kasteelpoort. Uh, ramen en deuren op maat, vol plezier met kortingen tot min 50%. Zelfbouwmarkt. Aan je thuis. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Genoeg aangekondigd, nu beginnen we eraan de belastingsspecial van De Inspecteur samen met VT Nieuws dit jaar. Zo de antwoorden op de meest gestelde vragen. Elke dag, telk voor twee.